de Annie die, heb, uh, die zit dus nu in de podcast en uh, dat vind je gezellig, joh. Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. Mijn naam is Rob Schaapen. In deze aflevering praat ik met Marloes over haar depressie, over haar stichting Creatief Herstel, over tante Annie en over compleet jezelf durven zijn. Nou, ik heb al die andere jaren willen voldoen aan wat een ander wilde of wat de maatschappij wilde. En nu ben ik gewoon 100% mezelf. Um, hoi Marloes, fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je... Hoi. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. En uh, ja, vandaag gaat het goed. Het gaat vandaag goed met je. Ja. Nou, dat is fijn. Um, ik, ik heb persoonlijk wel een beetje uitgekeken naar dit gesprek. Vorige week was ik namelijk niet echt in een hele opperbeste stemming. En jouw Instagram heeft mij daar een beetje doorheen gesleept. Oh, echt? Echt. Ja, ik moet zeggen dat ik er uh, erg vrolijk van werd. Van al de typetjes en de foto's en de dingetjes. En... Ja, kan je ja, lachen, maar dat ja. vond ik heel gezellig. Ja, nou, ik hoor dat wel vaker en, uh, en dat vind ik heel erg leuk om te horen. Uh, want mijn Instagram is een combi van hele uh, moeilijke onderwerpen. Maar uh, daar staat tegenover dat ik ook heel erg van lachen hou. Nou, dat... En dat helpt mij er dus ook vaak doorheen. Ja, ja dat zie je wel. En uh, dat is misschien dan ook wel een beetje het gevaar van social media meteen natuurlijk. Dat je uh, een beeld laat zien voor jezelf dat misschien niet altijd zo is. Want je komt op mij over als een heel vrolijk iemand. Dus daarom had ik echt zin. Ik dacht, nou, het wordt een gezellig leuk gesprek. En toen las ik, oh ja, je hebt ook een depressie. Yeah. <laughs> een soort van jouw stoornis. Uh, ja, ja, ik ben momenteel niet depressief, maar ik heb een hele zware depressie achter de rug en uh, eigenlijk al sinds mijn studietijd uh, af en aan depressies. Dus dat is nu ongeveer 20 jaar. Uh, en uh, ja, ik heb gewoon inderdaad hele moeilijke dagen. Uh, en daar ben ik eigenlijk ook heel erg open over. Dus wat dat betreft... Uh, heb Op ik... Instagram ook? Ja, ja, ja daar heb ik je gister, gisteren toevallig die foto gezien. Die je ge, die je ge, nou, er was een foto genomen. Dat was nogal, nou, voor de mensen die het horen, een donkere, een beetje grijze, zwart, wit foto. Ja. Uh, hele mooie foto. Kun je zien op het Instagram-account van Marloes. <laughs> Hoe heet het trouwens, voor de mensen die dat uh, willen zien? Op mijn eigen wijze. Op mijn eigen wijze. Ja. Okay. Nou, daar zie je wel inderdaad, dus ook de andere kant van jouw... Uh, Persoonlijkheid. Ja, ja, maar ook wel gewoon. Dat is toevallig nu heel erg uh, in een foto. Uh, maar eigenlijk alle strukkels die ik uh, uh, tegen ja, waar ik tegenaan loop in het leven, uh, die deel ik. Uh, en dat zal niet misschien altijd mijn een donkere foto zijn. Um, maar ik vind het wel heel erg belangrijk om, uh, om te laten zien dat het leven op en neer gaat. Dat ja, is dan voor hoef je tegen al? iemand met een bipolaire stoornis dus niet te vertellen. Uh, nee, precies voor jou en ik is het dan nog een <laughs> stukje erger. Maar. Ja, is maar eigenlijk ik... voor iedereen natuurlijk zo, hè? Ja, ja, dat is absoluut zo. Want je hebt ook geen bipolaire stoornis, dus, hè? Voor de duidelijkheid. Nee, nee, nee. dat zou je misschien wel denken. In de eerste instantie, als ik je niet zou kennen, zou ik misschien wel dat soort van uit jouw Instagram halen. Oh je bent... jee. Nou ja, de type, ik zie typetjes. Ja. Uh, tante Arnie. Ja. Ja, Annie. Ja, ja. Arnie. ja, nee, dat is meer uh, uh, gewoon gekkigheid. Ja. ja. Ja, nee, ik, ik heb er, voor zover ik weet geen uh, bipolaire stoornis. Misschien moet ik toch maar eens even gaan googelen. Nee, <lacht> grapje. Nee, nee. nee ik nee. voel me... <lacht> nee, het is... Uh, uh, ik. Uh, ja, hoe zou je dat nou zeggen? Uh, ik vind het heel erg belangrijk ook om, uh, om, uh, om ja, het leuk te hebben, zeg maar. Maar het mag ook niet leuk zijn. En dat wil ik daarmee uh, laten zien. Dat, het gewoon, uh, dat je mag lachen, maar dat je ook mag huilen. En dat is uh, wat ik daarmee uh, wil uitdragen, eigenlijk. Ja. En ik hou heel erg van een Utrechts accent. <laughs> Doe hem eens, want beetje ja, antwoord ik het meteen een filmpje Dat later. vind ik dus heel lastig, want nu heb ik dat typetje niet. Hè? Die, die filter niet. En ik mocht het nooit van mijn moeder vroegen Maar uh, Tante Annie, die, heb, uh, die zit dus nu in de podcast... En uh, de vind je gezellig, joh. <laughs> ja, nou, die dus. Tante Arnie, ik moest er erg om lachen. Kijk, um, fijn. Leuk. Maar laten we even teruggaan, want er zijn natuurlijk serieuze onderwerpen... die we moeten bespreken, zoals de depressie. Ja. Uh, je zei al, die heb, die heb je al best lang last van gehad. Dus. Ja. Uh, wanneer merkte je voor het eerst dat er iets met je aan de hand was? Uh, nou, voor, uh, voor het eerst dat ik wist dat het een depressie was... is eigenlijk pas vijf jaar geleden... Uh, na de geboorte van, uh, van mijn dochter Guusje... Uh, viel ik uit met een uh, postnatale depressie en um, uit de daaropvolgende therapie werd eigenlijk duidelijk dat dat niet per se postnataal was, maar uh, iets is, was wat eigenlijk al langer er dus zat en uh, wel terugkerend was. En toen ik daarover ging nadenken en ging terugkijken, dacht ik, ja, weet je nog, in die studietijd... Dat ik niet uit mijn bed wilde komen en uh, ja dat mijn vriendinnen me zorgen, zorgen me maakten omdat ik zo somber was. Dan dacht ik, ja, volgens mij heb ik toen gewoon echt mijn eerste depressie gehad. Dus eigenlijk weet ik dat dus pas vijf jaar. Maar het speelt eigenlijk al, uh, nou, ik denk, ja, studietijd, twintig jaar. En tijdens je studietijd dacht je gewoon, ik ben een beetje somber. Dat ja, kan ik heb al die, al die jaren gedacht van, ja, ik, ik, inderdaad, ik, ik, ik zit gewoon niet zo lekker in mijn vel en uh, ja... Ja, ik ben altijd wel uh, actief aan mezelf gewerkt. In de zin van dat ik uh, of naar therapie ging. Of ik heb een innerlijke ontdekkingsreis naar Spanje gedaan. Mindfulness trainingen. Weet je, ik ah, ja. je hebt dus van echt van alles, alles geprobeerd. Ja, en maar nooit viel uh, het woordje depressie. Uh, waardoor ik uh, denk ik ook niet gewoon kon herstellen eigenlijk. En ben je wel ooit naar een, een dokter geweest? Ja, ja. En die heeft ook nooit gezegd. Nee, maar ik had ondertussen ook wel. Uh, ja, weet je, ik, uh, een leven, ik ging veel uit, veel naar de kroeg. Dus ik was wel een beetje aan het zelf, uh, hoe zeg je dat, aan het verdoven misschien. Ja. Dus misschien heb ik ook wel gewoon niet het achterste van mijn tong laten zien of zo. Dat, ja, dat, dat kan ik me niet zo goed uh, terughalen. Maar ze hebben er dus niet doorheen geprikt? Ze hebben niet nee. gedacht, ah daar we wat beter naar kijken? Nee, Nee. En die postnatale depressie, hoe hebben ze toen bedacht dat dat misschien iets was wat al langer speelde? Of heb je daar uh, zelf mee gekomen? Nee, nou ik ben uiteindelijk, uh, ja, het werd eigenlijk al in mijn kraamweek al wel duidelijk dat ik het wel lastig had. Mijn bevalling was ook heel erg uh, uh, heftig en uh, dus mijn kraamhulp zei van nou ik hou je heel even in de gaten. Um, en eigenlijk binnen een paar weken wist ik ook wel van nou dit is niet helemaal lekker. En heb toen de huisarts ingeschakeld en het consultatiebureau en... Want wat nee. is dat, een postnatale depressie? Ja, ik weet wel een beetje wat het is. Ja, het is maar... eigenlijk uh, hormo uh, ja, ontstaan na een bevalling. Hè? Dus dat is na een zwangerschap bevalling. En dat je dan uh, uh, uh, yeah, door hormonen en dergelijke in een depressie belandt. Um... En wat gebeurt er dan met je? Dan ben je gewoon heel negatief. Gewoon echt als down, een depressie. Down, ja. Ik, uh, ik, ik lag alleen op de bank. De een, la, laat ik het zo zeggen. Ik was net moedig geworden. En het enige wat ik deed was voor mijn kind zorgen. Dat kon ik gelukkig oh, dat wel. dat ging wel. Uh, ja, mijn moeder heeft op een gegeven moment gezegd... Van, als het niet gaat, wil je het dan alsjeblieft zeggen. En, maar dat ja, lukte me dan wel redelijk. Uh, ik had ook een hele makkelijke baby gelukkig. <laughs> maar um, ja, op de bank liggen. Ja, word je wel blij... Nee. Niet? Nee, nee, Hoe voelt down. dat dan? Dat is iets wat mensen natuurlijk heel leven ja, je leven betaalt. Ja, kind is het mooiste wat je kan gebeuren. Nee, ja, ik voelde niet dat ik van de hield, bijvoorbeeld. Ik wist dat wel. Ik wist dat ik wist... We hebben bijna vier jaar over gedaan om zwanger te worden. Dus dat het uiteindelijk is, dat is iets heel bijzonders. En dat wist ik verstandelijk wel. Mm -hmm. Maar dat voelde ik niet. Ik voelde helemaal niks. nee. En hoe raar is dat? Ja. Want dat moet je, dat weet je dus. Dat, ik ik ja. voel niks. Ja. En dat hoor ik wel te voelen. Ja. Wat is mis met mij? Ja. Dat denk ja. je dan denk ik. Ja. Ja, ik dacht wel van... Dit klopt niet. Wat, wat... Hoezo hou ik niet van mijn kind? Of zo. Het was niet een kwestie van niet houden of wel houden... Maar het gewoon helemaal niet... Niet voelen? Nee. Ja. Nee. En, en je hebt een partner? Oh. Ja. Ja, ik ben getrouwd met Patrick. Ja. En wat... Hoe is dat voor je partner geweest dan? Uh, Die is heel gelukkig, neem ik aan, op dat ja, moment. Heel ja. blij. Nou ja, goed, ja, ook oh, moeilijk. Uh, we hebben zelf een, uh, voordat ik zwanger raakte, al heeft hij het heel erg moeilijk gehad uh, met uh, andere dingen. En uh, je ja. lacht erbij. Je hoeft ja, te vertellen, als nee, het dan... ja, ik vind dat dus niet mijn verhaal nee, zeg maar. Dus ik, uh, om dat in een podcast zo uh, te zeggen, ik ben er wel open over, maar niet in een podcast. Uh, dus hij kwam eigenlijk ook. Maar voor hem ging het net goed eigenlijk. Uh, en dan word je vader en dan sta je zelf eigenlijk nog net weer op je benen en dan valt je vrouw uit met een depressie. En hij werkte heel erg hard, hij is zelfstandig ondernemer, dus hij kwam thuis en dan zat er niemand die zei, goh, hoe was jouw dag? Nee. Nee, want ik lag als dood op de bank. En uh, ja, dat is heel moeilijk geweest. Hoe lang heeft dat geduurd? Um, nou, ik denk dat het, uh, uh, het duurde negen maanden voordat ik eraan toe kon geven om in ieder geval ook medicijnen te gaan slikken. daar gaan we het zo natuurlijk nog over hebben, maar... Uh, ik denk dat tot die tijd dat het echt zwarter dan zwart was. Dus negen maanden echt uh, zwart. En, en zwart zoals ik ook zwart ken bijvoorbeeld? Dus echt met zelfmoordgedachten en uh, uh, nee, dat geen heb, hoop meer? Uh, wel geen hoop meer. Ik heb gelukkig, uh, ik denk dat doordat mijn dochter was... dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik geen zelfmoordgedachten heb gehad... Uh, maar ik wilde wel gewoon weg. Dus ik wilde... Uh, ik heb in die negen maanden... nou wel twintig keren... Uh, op het punt gezegd van laat me maar opnemen. Bijvoorbeeld. En, en uh, ja, weet je wat, wat? Ja, Kijk maar gewoon wat jullie doen. Ik kan dit niet. En was dat dan echt paniek? Waardoor je dat dacht? Ja, gewoon geen licht aan het einde... van de tunnel zien. Gewoon niet. Dat dus je denkt, dit gaat gewoon nooit meer over. Ja. <laughs> Ja, dat is het ellende van zo'n depressie. Ik vind het heel bijzonder om het hier over te hebben. En het raakt me ook een beetje, want ik heb het eigenlijk nooit zo uitgebreid besproken. Ja, wel over gehad, want ik ben heel erg open mm -hmm. over alles. Dus maar zo tot de, een detail Wat bedoel je, wat vind je moeilijk nu dan? Nee, het is niet moeilijk, maar gewoon het raakt me. Nee, nou, dat mag. Ja. Als je het vervelend vindt om te vertellen, dan nee, hou je erover. Nee, helemaal niet. Nee, maar het is meer dat ik dan terugkijk van, oh ja, zo was het. Hoe oud is je dochter nu? Vijf. Oké. Okay. En je hebt nu gewoon een hele leuke relatie met haar. Ja, ja. En eigenlijk heb ik dat uh, uh, vrij snel gehad. Omdat het enige wat ik kon doen was voor haar zorgen. Dus ik, ik, uh, ze lag wel bij me. En ik gaf de flesje. En ik deed alles gewoon met haar. Um, en ik weet wat het consultatiebureau zei. Ik zeg, ze is zo makkelijk. En toen zeiden ze: Ja, maar ze voelt heel goed aan wat mama nodig heeft. Dus dat maakte dat we ook op nee. onze eigen manier. Um, ja, toch iets van een band komt ja, opbouwen. Ja, dat klinkt zo. als een sterke band dat je dan hebt opgebouwd. Ja. Ja. Dus je hebt niet, als je daarop terugkijkt op die negen maanden... dat je denkt, oh, wat jammer dat het zo is gegaan. Uh, ja, wel. Wat betreft je ja. kind. Nee, ja. Nou ja, goed, ik, ik had er meer gegund natuurlijk. Maar uh, um, ja, ik heb wel uh, kunnen geven wat ze nodig had. En ik had, uh, had het geluk dat we een heel groot opvangnet uh, hebben... Dus opa's en oma's aan beide kanten, die echt vanaf drie maanden zijn gaan oppassen. En, en die wisten ik... ook van de situatie. Ja. Dus die wisten dat het vrij gevoelig lag, lag eigenlijk. Ja. Ja. ja. En op de momenten dat je dan dacht: misschien moet ik me maar eens op laten nemen, waarom is het dat dan nooit van gekomen? Um... Was dat te moeilijk? Vond je dat een ja. te grote stap? Op ja, te ik denk het. Ik denk dat het meer een, een roep om hulp was, dan dat ik echt. Uh... Ja, weg wilde of zo. Of ik heb, ik geloof dat ik het wel eens op heb gezocht of zo. Dat ik dat je, je niet zomaar kan laten opnemen. was dat dan weer een hele dat vond ik dan ook alweer te moeilijk of zo. Ja, dat is het ook. Ja. ja, ja, ik weet niet. Ik denk dat het dat het meer een roep om hulp was. Ja. Terwijl ik echt, ik had het geluk dat ik alle hulp van de wereld kreeg. Maar ja. En hoe ben je, want je zegt, ik heb uh, je hebt dat dus negen maanden gehad. En je hebt toen in die negen maanden ook medicatie gekregen? Na negen maanden ben ik medicatie gegaan. Oh, na negen maanden? Ja. Okay. ja. En hoe ben je op dat punt gekomen? Dacht je, het is nu wel genoeg geweest? Nou ja, ik, ik ben eigenlijk vrij snel in therapie gegaan. En mijn therapeut zei op een gegeven moment tegen mij: van ja, maar Loes, weet je, je mag, ik, je mag hier blijven komen. Maar zolang jij niet uit die donkere wolk iets stapt, kan ik je gewoon, kunnen we niet verder. Ik kon gewoon niet, ik kon gewoon niet aan mezelf. Er was gewoon geen ruimte. Uh, om iets van zelfontwikkeling te doen of over dingen te uh, hebben. Want wat zei dan de, de, de psycholoog met nou, wie ja, je ze sprak? Ga eens iets leuks doen, iets proberen uit je nee. contra-gedrag? Nee, nee, nee. Ik heb, ik, wat dat betreft, ik heb een hele fijne psycholoog. Ik ben niet bij de standaard GGZ terechtgekomen. Uh, uh, gelukkig, al zeg ik het zelf. Um, waardoor ik echt wel gewoon... Uh, uh, ja, echt met haar kon praten en ze ook gewoon niet van die dooddoeners uh, zei. Nee, ja. ik was altijd echt uh, een hele fijne psycholoog. Maar goed, zij gaf op een gegeven moment wel aan van... Ja, ik denk dat het toch... Je gaat helpen als je antidepressiva gaat slikken. Uh, om net dat duwtje te krijgen om uit die donkere wolk te komen... Zodat die donker grijs wordt. En dat we toch uh, daarboven in het hoofdje wat werk kunnen gaan doen. En zag je dat zitten? Uh, nou, ik heb er dus negen maanden tegen gevochten, want ik bedoel, zij was niet de eerste die dat zei, maar ik dacht, ja, nee, dat ga ik niet doen, dat kan niet. En, en, ja, Waarom niet? Voor... Wat dacht je precies voor. Ja, voor, eh? uh, uh, ik slikte al medicijnen, ik heb een vorm van uh, reuma, ik heb fibromyalgie, dus ik heb uh, pijnstillers en ik heb migraine, dus daar heb ik ook al pijnstillers voor. En dan o, denk ik, ik moet nog meer pillen slikken en weet je wel, en uh, dan kom ik daar natuurlijk hartstikke van aan. Heel ja. stom. Nou, dat is heel belangrijk. Dat uh, denken een hoop mensen, hoor. Ja, nou ja, goed. Ik ben meer aangekomen toen ik stopte met roken. Maar... Uh. <laughs> ja, dat is ook, uh, ook funnist. <laughs> maar uh, uh, ja, dus dat... Uh, ja, allerlei gedachten daarover. Um, en ik weet dat ik toen naar de uh, huisarts ging voor uh, medicijnen. En de eerste die ik kreeg, nou, daar heb ik echt een week van op bed gelegen. Ik kon helemaal niks meer. Ik was helemaal... Weet je nog wat dat was? Nee, ik weet niet meer de naam. Maar ik weet wel dat het ook veel milligram was. Dat vond ik hmm. achteraf. Uh, en ik, dus ik, de huisarts opgebeld, ik nou, ik zeg, ik stop hiermee. Ik zeg, dit gaan we dus niet doen. Ik zeg, dan, uh, de, de, ik wil wel gewoon kunnen functioneren. En dat ik ben is er ook... niet wat je wil als je zo rot voelt, dat je helemaal niks meer kan. Uh. Nee, ik was helemaal uh, van de wereld. En uh, en toen, uh, dus toen heeft het wel weer een paar weken geduurd. Want ik dacht, ja, als dat het is, dan ga ik dat dus niet doen. Ja. En, uh, en toen had ik uiteindelijk toch weer contact. En toen heb ik een andere gekregen. Uh, en ja, die slik ik nu nog steeds. Oh, echt waar? Ja, dus dat... Uh, dus die heeft het gewoon goed geholpen. Ja, zeker. Dat heeft, dat heeft het niet opgelost. Want ik geloof ook niet dat medicijnen het oplossen. Nee. Uh, maar het heeft me net dat duwtje in de rug gegeven wat ik nodig had. Zodat ik inderdaad... Uh, met mijn hoofd uit die zwarte hol, wol kwam. Dus voor en... mensen die ook in die situatie zitten... en denken, van die medicatie, ik ga daar niet aan beginnen, hoor. Het zou dus toch wel iets kunnen doen. Nou ja, ik uh, uh, ook vanuit mijn werk zijn wij... Ik zeg niet altijd van, ik vind dat je dat moet doen. Uh, hè, want ik, ik ben niet, niet per se pro als tegen... of in de zin van, ik vind soms ook dat wel te snel medicijnen worden gegeven. Alleen, ik heb het bij mezelf gemerkt dat als je het als ondersteuning gebruikt... dus niet als eh, middel om het op te lossen... en dat is wat mensen vaak denken, dat het daarmee weggaat. Maar je moet daarnaast ook nog gewoon heel hard aan jezelf werken. <lacht> dat ja. zal je zelf ook wel herkennen. Ja, ja. ja. Zeker. Um, en ik zie het dus nu ook bij de vrouwen die bij ons komen... die dan toch op een punt komen dat ze um, eh, toch medicijn... dat dat net dat duwtje is wat ze nodig hebben. Waardoor ja. ze dus de ruimte hebben... Om, uh, ja, om verder aan zichzelf te werken. Hoe merkte je voor het eerst dat het iets deed? Dus je, je begon dat te nemen na negen maanden. En dat, dat, duurt, nou, dat duurt een paar weken hè, voordat ja. het een beetje werkt. Ja. Kun je je nog herinneren de eerste keer dat je dacht... Hé, hey, ja. het werkt. Ja. Ik begon te neuren en Patrick zei tegen mij... Je zit met de muziek mee te zingen. En toen dacht ik, verrek. Ja. Dus je voelde je ja, vrolijker. ja. ja. ja. Ja, en niet heb je de peppy, want uh, dat, <laughs> dat heeft nog heel lang geduurd. <laughs> maar wel dat er uh, ruimte was. Ja, dat ik dacht, oh, muziek. Er is muziek, hè. En toen je dat voelde, dacht je toen ook, of werkte toen ook de, de gesprekken met je, met je psycholoog beter? Ja. Dus ja. dan sta je er wat meer voor open. Ja, ja. ja ik, kon, ik kon inderdaad uh, een gesprek gaan voeren in de zin en kijken naar wat ik zelf kon doen om dingen aan te passen. Uh, hè, maar hart luchten, maar ook gewoon... Uh, uh, ja, kleine stapjes zetten. Dus bijvoorbeeld wel naar buiten gaan. En uh, um, ja, ja. Ja. Dat is, ja. Dat soort kleine stapjes. ja, ja. ja. ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, je hebt het, zei het het al een paar keer, dus dan moet ik het nog even zeggen. Jouw werk. Oh ja. <laughs> ik denk, dat komen we straks wel op. Maar als je het nu al noemt, dan zijn mensen misschien benieuwd. Wat is dat werk dan precies? En met wat voor vrouwen doe je dat? En wat is het? Ja, uh, nou... Uh, ik ben een van de oprichters van stichting Creatief Herstel. En uh, dat is een stichting die een Creatief herstelprogramma aanbiedt uh, aan vrouwen die te maken hebben met depressie, burn-out of andere psychische klachten. En ja... Uh, yeah. Dat in het kort eigenlijk. Dus, en wat, dus dat zijn vrouwen die misschien, net als jij, een keer een vervelende periode achter de rug hebben gehad... uit ja. zijn gevallen ergens op werk? Is dat ook een... Uh... Uh, kan, ja, kan. Uh, tot nu toe de meeste die we krijgen zijn echt mensen... vrouwen die echt al wel gewoon langer uitgezakeld zijn, die terugkerende depressies hebben. Uh, um, en, maar ook inderdaad mensen die uitvallen op het werk... En daar, die, die ja. mensen help je. Ja. En daar hebben jullie een programma voor. En daar gaan we het zo meteen wel over. Maar ja. ik ben eerst benieuwd waarom je dat in, in begonnen bent. Uh, nou, ik heb van mijn eigen, mijn eigen rugzak mijn kracht gemaakt eigenlijk. En ik wilde anderen helpen. Uh, de les die ik heb geleerd, wilde ik een ander mee helpen eigenlijk. Ja. En dat komt eigenlijk... Uh, ik, op een gegeven moment, toen ik wat ruimte kreeg... ben ik uh, creatieve dagbesteding gaan doen zelf. Uh, hier in Amersfoort oh. ook. En uh, um, dat was heel erg leuk. Dat was in een naaiatelier. Maar wat ik daar heel erg miste was het stukje... Goh, hoe is het nou eigenlijk met je? En uh, waar loop je nou tegenaan? En zijn er wat, even, even voor mijn begrip. Dan word je door iemand daar naartoe doorverwezen van Misschien is ja. dit wat voor je. Nou ja, dat hoorde ik dan plek. via via. Ik had inmiddels wat naailessen gevolgd. En iemand zei... Oh, nou, ik weet wel. Een dagbesteding waar je uh, uh, in een naaiatelier kan uh, meedraaien. Nou, leuk. Uh, dus sowieso zo ben ik daar terechtgekomen... Um, en dat was ook super fijn, want ik ging ik twee dagdelen per week uh, daarheen. Dus dat ging dan op de dagen dat ik mijn dochter bij Opens was, ging ik daar op mijn gemakje heen. En dat is best wel spannend in het begin. Dus het heeft ja. er wel echt voor gezorgd dat ik weer uh, onder de mensen kwam, uh, ook überhaupt weer ergens heen moest. Misschien. En voelde je je daar wel een beetje thuis? Um... Want het is natuurlijk heel veel mensen die iets hebben. Nou, toevallig was dit een nai waar ook heel veel vluchtelingen zaten. Dus toevallig was het een combi van. En was ik nou net de enige die daar kwam vanwege psychische klachten. Oh, echt? Dus in eerste instantie uh, voelde ik me er niet thuis. Uh, maar vond ik het aan de andere kant ook super uh, om dat zo uh, uh, mee te maken. Uh, omdat uh, vluchtelingen op hun eigen manier natuurlijk hun verhaal hebben... Um, dus ja, ik vond het, de, ja, het was echt een enorme toevoeging het, om op dat op die manier te doen. Ja. Um, Misschien helpt het ook wel een beetje dat je de enige was ja, met, met een ja, psychisch iets. Ja, ja, nou ja, ja, ja, uiteindelijk was het niet bleekachtig of niet de enige, want nee, we hadden wat, allemaal veel meegemaakt. maar tuurlijk, uh, die hebben ja, ja, zware dingen. Ja, dus dat, uh, uh, het maakte anders. Uh, je communiceert anders, uh, uh, ik leerde, werd er werd daar ook gekookt en zo. Dus ik kreeg allemaal uh, gerecht uit andere landen en zo. Dus dat was heel erg leuk. Ja, maar je zei, je miste daar wel iets. De ja, vraag qua hoe begeleiding. Het met je gaat. Ja. Qua begeleiding, want het was echt gewoon, je was daar, je mocht achter de naaimachine werken. Ik leerde heel veel dingen op het gebied van de nijmachine, wat uh, super was. Uh, waar ik ook uiteindelijk iets mee heb gedaan, ook voor uh, werk. Uh, maar dat stukje aan jezelf werken, dat was daar eigenlijk niet. En um, dat miste ik eigenlijk. Ik dacht, stel je nou eens voor dat je en die dagbesteding... en dat stukje zelfomplooiing nou uh, bij elkaar toevoegt. Ja, ik, denk, ik dacht bij mezelf, ik denk dat zou zo'n toegevoegde waarde zijn. En uh, nou ja, goed, om uh, uh, um even verder door te spoelen. Ik heb uiteindelijk mijn eigen bedrijf opgericht in handgemaakte kinderkleding... Uh, en ik wist al snel, ik dacht: Nou, als ik mijn eigen pandje heb, als ik een naai heb, dan ga, ga ik dat ik, doen. Ga ik die creatieve dagbesteding uh, ja. doen. Ja, dus. Uh, ja, en dat ik, ben je toen ook gaan doen? Ja, ik praat gewoon verder ja, nee, geen. Had... Ja, nee, dat is hartstikke goed. <laughs> <laughs> Vraag dus tussendoor wel wat. Ja, precies. Ik ga even koffie halen. Nee. <laughs> um. <laughs> Uh, dus dat, ja. dus dat uh, Ik ben de stage gaan lopen bij iemand anders in de om meer te leren. En op een gegeven moment, uh, ik werd vrij snel door het UWV, uh, want ik, ik zat bij het UWV in de ziektewet. Ik was mijn baan kwijtgeraakt. Toen ik, uh, werd ik heel snel de ziektewet uh, na, ja, na een jaar eruit gezet, terwijl ik daar eigenlijk uh, niet klaar voor was. Maar het was letterlijk van, uh, nou ja, je kan voor jezelf en je dochter zorgen. Dus, uh, Succes! Ik, ja! Dus ik dacht, nou ja, goed, dan gaan we maar voor onszelf beginnen. Want voor de baas werken, dat, dat, dat is geen optie. Ge nee, is geen optie. Dus uh, ik ben inderdaad mijn um, uh, webshop begonnen. En na een jaar uh, huurde ik, uh, ging ik Antikraken uh, een ruimte huren. En toen dacht ik, nou, en dan gaan we nu uh, die dagverseding doen. En um, daar kwam Ivanka uh, op binnenloop. Ivanka is mijn uh, partner uh, in de stichting. En uh, nou ja, we, ik heb haar voor haar een plek geboden waar ze gewoon kon zijn... en lekker kon prutsen achter de naaimachine. We praten en je kende dan. haar al? Nee, nee, via oh. Instagram leren kennen. En uh, uh, ja, nou ja, na een paar maanden waren we niet... ook uh, was zij niet alleen bij mij in de dag maar waren we dikke maten en, uh, uh, en lag het plan voor de stichting daar. Ja. Mooi, en dan is zo'n plan er... En dan denk je, dat is, uh, ik, ik vind dit een heel goed idee. Ik wil heel veel mensen gaan helpen. Hoe begin je daar dan mee? Hoe vinden mensen jou? Um, nou, met een website. En wij hebben een uh, website. Want uh, uh, zij kwam... Even kijken, want we hebben elkaar in 2018 leren kennen. In 2019 was de stichting officieel. Dus echt een jaar na data, datum. En uh, we hebben een website gemaakt. En de eerste groep hebben we gevuld met mensen... Uh, die we al kenden, uh, een beetje zo via via. En uh, een aantal aanmeldingen al via de website. Want Creatieve Dagbesteding in is daar werd heel goed op gevonden. Hm, nou. um, en zo, uh, en ja, zo is het eigenlijk verder gegaan. En daarna kwam social media erbij. En tot nu toe komen mensen gewoon zo naar ons toe. En het is voor vrouwen, hè? Ja. Waarom? Waar mag ik niet meedoen? Uh, nou, dat zakje <lacht> <vertel erop>. nou. <lacht> Want dan ik, Kan ik niet knutselen? Uh, daar gaat het uiteindelijk niet om, oh. want uh, wij zijn zelf vrouwen... en we hebben ons programma uh, gebaseerd op onze eigen ervaringen. Dus de lessen die wij als vrouw hebben geleerd in ons herstel. Um, en mannen werken anders dan vrouwen. En, um, is dat, dat is... een vooroordeel? Of is dat zo? Nee, nee, dat is echt een, een, een, uh, uh, ja, een, een, een feit. Want uh, vrouwen hebben andere klachten. Anderen gaan anders met hun ziekte om dan mannen... Dat gezegd te hebben is ons doel om wel ook voor mannen een groep te gaan maken of creëren. En we zijn nu bezig om een jongere groep op te zetten. Die start over een aantal weken. En de volgende stap in Zeist is dan een groep voor mannen. En dan zoeken we dus ervaringsdeskundigen, mannen. Mannen. Ja, mannen. Mannen. <laughs> die, uh, die dat gaan doen. Even maar even, want ik, ik snap het huis wel hoor, dat mannen en vrouwen anders werken. Maar hoe, hoe merk je dat in de praktijk dan? Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat gescheiden te doen? Wat zou je dan voor problemen kunnen krijgen mm, in zo'n groep? Uh, ja, ik denk dat het komt omdat wij vanuit ons vrouw zijn, dat dus zij gaan ontwikkelen. Um, en we dus hebben gemerkt dat we als we dat op een andere vrouw, uh, uh, met een andere vrouw doen, dat dat op gevoelsniveau hetzelfde is. En ja, dat is niet heel lullig hoor, maar jij en ik werken iets anders op gevoelsniveau. <lacht> en dat is meer dat we ook denken dat we dan niet uh, de zorg kunnen leveren die een man ook verdient. Okay. Omdat wij niet, niet, wij, ik weet niet hoe jij. Uh, kijk, ik ken je sowieso niet heel goed. Maar ik bedoel, als man zijnde weet ik niet hoe het bij jou werkt. En ik denk dat jouw depressie bijvoorbeeld er, er misschien wel anders uitziet. Ja, weet ik niet. Hoe ziet jouw depressie eruit? Nou, niet misschien anders uitziet. Maar denk je niet dat jij uh, op een andere manier aan jezelf hebt gewerkt dan ik? Dat weet, ja, dat weet ik niet. Ik zit nee, me dat nu zo dus hard op af te vragen. Ja. Wat het verschil zou kunnen zijn in mannen en vrouwen. Ik denk dat het verschil wat ik het meest ken is dat vrouwen wat opener zijn over dit soort dingen. Dus dat ze sneller tot de kern misschien komen... als het gaat om hun eigen psychische ja. problemen. Nou, ik denk dat je daar al een hele goede zegt. Ja, ja. Openheid. Openheid, kwetsbaarheid. Kwetsbaar, zijn. kwetsbaar ja. zijn. Jezelf kwetsbaar durf durven jij, Ja, Durf jij kwetsbaar te zijn? En ik doe niet man? Ja. Nee, nee, maar, nee ja. maar ik snap heel goed het ja. punt. Ja. Ik denk dat dat voor mannen inderdaad wat lastiger is. Het... In een groep met mannen zeker, ja. Ja, en zou jij als man in een groep het fijn vinden... als jij uh, uh, begeleid wordt door vrouwelijke coaches? Uh, nou, ik persoonlijk denk ik dat ik daar minder moeite mee heb. Omdat ik het algemeen beter praat met vrouwen dan met mannen. Ja. Dus ook bijvoorbeeld vrouwelijke psychologen. Daar heb ik meer aan dan een mannelijke psycholoog. Ja. Maar ik snap in een groep... Met mannen is die dynamiek misschien weer anders. Ja. Omdat je als man dan weer een beetje stoerder... Ik kan me wel ja. eens voorstellen dat dat lastiger is. Ja. Ja. ja, en dat is ook precies de reden waarom we ze niet gecombineerd hebben. Bijvoorbeeld omdat je dan een andere dynamiek krijgt. En vrouwen, en zowel mannen als vrouwen... dus lastiger vinden om bij, bij elkaar dan meer open te zijn. Ja, nou, als je het zo uitlegt... kan ik me wel eens ja, voorstellen. Maar goed, het komt eraan, Rob. Echt, Ach, fijn, het komt eraan. Fijn, gezellig met allemaal mannen knutselen, je breien. Ja, en, maar nee, maar dat is ook nog. Hè. Mannen vinden andere dingen leuk. En andere te dingen doen. leuk, ja. Dus uiteindelijk willen we ook. Hè, nu hebben we onze ruimtes ingesteld op vrouwen. En uiteindelijk willen hopen we meer ruimte te krijgen, waardoor we ook een, een hoek, en een creatief atelier kunnen creëren. Een met hoekje? Nee, niet oh. een hoek. <laughs> een, ik zei geen hoekje. Ik zei een, een hoekje hoek. voor de mannen. Nee, ja, de vrouwen hebben ook een hoek. <laughs> maar, uh, maar wat zijn dingen die mannen dan, weet je dat ook al? Wat mannen bijvoorbeeld meer interesseert En dan uh, niet uh, met schroefjes en dingen. Ofwel, of moeten we iets in elkaar schroeven? Uh. Nee, maar wel inderdaad wat, uh, wat met groevere uh, materialen. Bijvoorbeeld met, met hout of met leer of uh, hey, andere, andere materialen. En <laughs> onze vrouwen zitten mee te knopen en te breien achter de <laughs> haakjes. Ja, ja. ja Weet dat je, dat is voor mannen is het prettiger om met grotere, grotere materialen voor andere materialen, stevige materialen te werken. En vrouwen priegelen liever. Ja, ja. ja daar zit er wat in. Ik denk dat dat wel waar is. Wat voor vrouwen melden zich nu, nu aan? Wat voor stoornissen hebben jullie uh, um, Nou, het meeste is toch wel uh, uh, depressies. Ja. Of uh, uh, een burn-out wat in een depressie is beland. Uh, ja, dat is wel... Uh, de, het is niet allemaal, maar het wel de meeste. En hoe ga je daar zelf mee om als je zelf wat... Nou ja, je hebt zelf ook last van depressies. Ja. Heb, de, heb je daar trouwens nog steeds last van, ook met medicatie nu? Uh, geen uh, langdurige, uh, niet dat ik denk, oh hij is echt helemaal terug. Het zijn momenten. Uh, zoals bijvoorbeeld toen corona net uh, uh -huh. uh, ja, echt naar buiten kwam en we in lockdown gingen en ik met mijn dochter ineens thuis zat. Uh, uh, toen heb ik echt wel twee weken gedacht, oké okay, daar gaan we. Uh, maar uiteindelijk uh, kon ik dat, uh, uh, ja, is dat uh, daarbij gebleven... en uh, kon ik mezelf weer een beetje herpakken. Uh, ja, door het even te laten gewoon. Het even oké okay te vinden. Want als ik ga vechten tegen slechte dagen... Uh, dan wordt één dag wordt twee dagen en twee worden er drie. Uh, en voordat ik weet ben ik zoveel weken verder... Dat is ook een bekend, bekend ding, hè? Dat ja. je het accept, moet leren ja. accepteren van ja. jezelf. Ja, klopt. Ja, dus dat... dat kan je goed? Nu. Ja, niet altijd, maar meestal wel. Ja. Want dat lijkt me ook belangrijk als je werkt met mensen... die natuurlijk een soort vanzelfde soort kwetsbaarheid hebben. Dat je daarin dingen herkent. Dat je, oh, dat heb ik, eigenlijk, ik ja. eigenlijk ook een beetje... Is dat niet lastig? Uh, ja, soms, uh, maar meestal... Ik haal ontzettend veel energie uit, uit het helpen van onze vrouwen. Uh, wat maakt dat ik zelf... Ik, doordat ik dit programma aanbied of dat we uh, dat aanbieden, blijf ik ook constant aan mezelf werken. Dus uh, uh, ik denk mee over de vraag ik denk mee over de opdrachten... en hoor ook andere verhalen en dan denk ik... oh ja, daar kan ik zelf eigenlijk ook nog wel even wat aandacht aan besteden. Um, en ja, en als ik een mindere dag heb, dan heb ik een mindere dag. En daar ben ik dan ook gewoon heel eerlijk over. En wat doe je dan? Dan blijf je ook thuis? Dan ga je nee, niet, uh... nee, ik ga eigenlijk altijd uh, aan het werk... Uh, maar wij hebben inmiddels een uh, groot team ook van vrijwilligers. Dus ik kan me dan ook gewoon een beetje op de achtergrond houden. En pak dan de momenten die van mij verwacht worden dat ik, dat, uh, hè, dat ik daaraan bijdraag. Uh, maar dan kan ik ook gewoon op de achtergrond gewoon lekker mee gaan rommelen bijvoorbeeld. Dat ga ik gewoon lekker mee creatief doen. En dan uh, pakt de vrijwilliger pakt het wat van me over. En dan zeg ik, soms zeg ik het ook gewoon. Want uiteindelijk denk ik dat dat de grootste inspiratie is voor een ander om... Open te zijn is door zelf ook open te zijn. Ja, en dat ze zien... Oh, die, ja. die mevrouw die dat allemaal bedacht heeft... die heeft er zelfs ook last van. Ja, ik vertel niet meer alles trouwens. Oh. Want dat deed ik in het begin... Uh, was ik echt heel erg open over alles. En uh, dan merkte ik op een gegeven moment... want dat is het wel vaak... en dat zul je misschien zelf wel herkennen... doordat je zelf zoveel hebt meegemaakt... op het gebied van je psyche... wil je een ander eigenlijk ook al graag helpen. Ja. Uh, en dat heb ik zelf ook... Maar dat hebben de vrouwen die bij ons komen dus ook. ook. Dus uh, dan, als ik dan iets te veel deelde, dan gingen ze zich zorgen om mij maken. Of maken. En dan zei ik ook van, je hoeft je geen zorgen te maken. Het is echt oké okay met mij. Ik heb Ivanka. En, hè, ik deel het om te laten zien dat, dat het iedereen overkomt. Maar daar kwam ik op een gegeven moment dat ik dacht van, ik moet iets gaan beperken met wat ik deel. En dat betekent niet dat ik niet open ben, want ik ben heel erg open. Uh, maar niet dat zij zich op mij gaan focussen. Ze, moeten ze, ze mogen op zichzelf focussen. Dat is helemaal waar, oké. Okay. Waarom, waarom laat je dan die hulp niet, niet toe? Eh, omdat denk ik je niet... dat dat hun, hun herstel zelf... Ja, maar ze zich op, ze, hun zijn daar om aan zichzelf te werken. Um, en ik deelde dat dan ook niet omdat ik hulp nodig had. Omdat ik die hulp heb ik. Uh, van bijvoorbeeld in Ivanka, maar ook hè, thuis heb, gaat het heel goed. Dus ik heb meerdere vlakken waar ik, waar ik hulp uh, vraag. Um, want dat doe je wel. Het is niet dat je. Want het is ook heel vaak hè, dat mensen die voor andere mensen willen zorgen... het zelf heel lastig vinden om hun eigen problemen aan het kaarten... en daar iets aan te doen. Maar nou hoor ik dat niet heel erg bij jou. Want ik, ik, nee. Nee. ik hoor wel dat je daar veel aan doet. Maar het gebeurt vaker. Ja, dat ik je het lastiger vindt om zelf daar om hulp te vragen. Ja, het vervelende bij mij is aan dat ik dingen niet zo goed kan verbergen. <laughs> Jouw masker is niet heel goed. Nee. Mensen zien het aan je. Ja. Ja. Ja. Ja. Misschien ook wel omdat je heel vrolijk overkomt op andere momenten. Dus als je dan misschien niet zo vrolijk bent, dat het meteen heel erg opvalt. Ja. ja, maar dat komt ook omdat ik het niet kan maskeren. Ik kan het niet uh, uh, dit als dingen mij dwars zitten. Mijn, ik ben een uh, enorm gevoelsmens. En als er vervelende dingen gebeuren, of ik heb bepaalde gevoelens, ik kan het niet parkeren. Uh, en dat is heel vervelend soms. Um, maar we daarom ja, is, dat, is dat gelijk voor zeker de mensen die dichtbij me staan... altijd gelijk zichtbaar en wordt het ook vrij snel besproken. Ja. Maar je, je, dat is ook wel hoe je het wil. Het is niet dat je graag zou willen dat je dat beter kon maskeren. Nou, in sommige situaties wel. Want uiteindelijk vind ik niet dat ik... Uh, of wil ik niet dat het altijd overal... Maar ik, hè, ik, ik kan... Het ook niet even parkeren, zodat het op een later tijdstip dat je het wel kan vertellen wat het misschien beter uitkomt. Dat kan ik dus ook niet. Snap je wat ik bedoel? Nee. Uh, nou, als bijvoorbeeld... Een, we hebben natuurlijk nu ook heel veel netwerkgesprekken... Uh, voor onze stichting om ons te laten groeien. En, uh, uh, en als er dus iets heel vervelend is... Nou, dat is niet goed voorbeeld, want dan kan ik het eigenlijk wel. Maar meer uh, in het gewone leven... Ik kan niet uh, koetsjes en kalfjes met jou gaan zitten praten... als ik me niet goed voel. Um, terwijl het op dat moment... Het, ja. Nee, nee ik, ik, ik laat je praten, maar ik, hoor, ik snap heel ja, goed ik wat het heel, je bedoelt. Ja, ik vind het heel lastig om het, het uit te leggen. Maar dit, er zijn momenten dat het, als het je het een kwartiertje even wacht... en het dan bijvoorbeeld even één op één met iemand kan bespreken... dat het beter is. En dat vind ik heel moeilijk. ja. Want ik denk, er is dit aan de hand en is het zitten. Moet te dit was nu ja. zeggen. Nu. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. En is het ook zo als je dat? Dat is dan iets wat ik zelf wel uh, ken. Als ik dan probeer dat masker wel op te zetten, dat ik uh, dat lukt me dan zo, uh, Ik kan dat op zich wel redelijk. Dan, uh, maar daarna denk ik, oh, wat, heb ik nou lul, wat heb ik nou zitten vertellen allemaal weer? Waarom zeg ik niet gewoon eerlijk dat ik een, een show op zit te houden... dat het allemaal zo goed gaat? Dat vind ik dan juist heel vervelend. Ja, maar ja, dan is het misschien, had je juist wel misschien open mogelijk zijn. Ja, precies. Dan had maar ik dat, dat bedoel, moeten doen. Ja, ja, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Want ik vind dat... dat uh, ik doe het dan wel bij de mensen die, waar het om gaat, zeg maar. Die ertoe doen... Kijk, niet iedereen... Maar als je met mij over koertjes en kalfjes praat... het is niet dat wij... wij kennen elkaar helemaal niet. Dan zou je toch tegen mij niet zoveel problemen moeten hebben... om over koertjes en kalfjes te praten... als je je niet goed voelt. Ja, maar ja... Jij en ik hebben toch ergens al wel dan een band of zo, omdat we er allebei zo'n eh, ellende. <tuss> ja. Snap je? Dat ja, vind ja. ik anders. Ja. Maar het, ja, ik denk, de, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet ik toelichten. Ik snap wel dat je, hoop... dus zou het niet meteen tegen de bakker vertellen s ochtends, dus als je, als de bakker, van, hoe is het met je? Dat je, dat, nou, niet zo heel goed. Ja, dan kan je ja. dat wel. Ja, dat kan ik wel. Maar dat, ja, ik hoop dat de luisteraar het begrijpt, want ik weet niet hoe ik het anders <tussissoff> moet toelichten. Nou, laten we het gaan proberen. Hoe, wat? Um. Is er niet een voorbeeld te verzinnen? Waarbij je denkt, nou, dit is... Uh, nou ja, hier is het niet goed om een masker op te zetten. Bijvoorbeeld, ik... ik heb eens een keer gehad... dat tijdens mijn werk... Uh, hè, en dan sta ik klaar voor andere vrouwen... ik bepaalde berichten... Uh, binnenkreeg... van uh, iemand... die echt niet leuk waren. Uh, en Echt intens waren. Waar ik heel erg verdrietig, er waren hele nare berichten naar mij gericht... en Waar ik intens verdrietig over werd. Maar zo verdrietig dat het me helemaal overmand. En dat ik alleen maar het wil, eigenlijk wil uitschreeuwen. Um, en dan denk ik bij mezelf... Dat is zo'n intense re reactie. Dat ik eigenlijk hoopte dat ik hem even kon inslikken. Kon weglopen. Um, en even ergens in mijn eentje... Of in ieder geval met een, mijn vriendin bijvoorbeeld... Dat kon ervaren. In plaats van dat het in een ruimte gebeurt waar vrouwen zijn die aan het herstellen zijn van psychische klachten. <laughs> ja, dat vind je vervelend voor die mensen. Ja. Ja. En dat staat los van het feit dat ik aan de andere kant... dan de volgende dag wel aan ze zou vertellen... goh, ik heb gisteren hele nare berichten gehad... en daar heb ik echt last van, weet je. Dus dat meer. Als ja. het bij jouzelf zelf een beetje bekoeld is... dan kun je het wel vertellen. Ja. Maar is, is het ook niet... heb je dan ook nu een beetje moeite met... gewoon. Emotieregulatie, zoals ja, dat dan heet. Ja, wel een beetje. Ja, het gaat wel steeds beter, maar dat is wel... Uh, Als je ja. zo heftig reageert op dingen, bedoel ik? Ja. Of was het ook iets waarop je wel heel heftig... waarop iedereen heel ja, heftig Ja, het was wel heel heftig. Okay. Ja. Was het, wel <laughs> het was heel heftig. ook heel heftig, maar... maar... Ik wil toch nog even terug naar die, die periode... Uh, waarvoor je, toen je voor het eerst medicatie ging nemen. Want dan verandert er een hoop in je leven. Als je zo'n negen maanden lang zo je rot hebt gevoeld... en opeens gaan de deuren weer open... Ja. Nou, ik vind... Ja, de deuren... Ja, nou ja. Ze gingen op een keer staan. De luiken, ja. de ramen, Er komt weer wat zonlicht naar binnen. Ja. Klein beetje. Ja. Hoe lang heeft het geduurd... voordat je dan weer... Voordat, voordat dat allemaal... voordat het kleine streepje zon... dat door het raam kwam... toch weer een beetje gewoon... Een soort van echt licht werd. Ja, dat wel, werd, was wel een jaar. Een jaar? Dus je hebt soort van... een jaar en negen maanden... daarmee geworsteld. Ja, en ik denk dat ik daarna... nog een jaar met een met een Pfft. nawee... heb uh, geworsteld... Ja, en al en die ik, tijd heb je wel gewoon dezelfde medicatie blijven gebruiken. Ja. Dus het is niet dat je dacht, nou, is, misschien moet ik nog iets anders nee, proberen. Nee, omdat, of... omdat het echt... Ik, ja, ik voelde dat het me wel dat duwtje gaf. En ik wilde gewoon uh, uh, ja, verder. Ik ben op een gegeven moment wel iets verhoogd. Dat heb, heb ik wel gedaan. Um, ja. en heb je ook therapie gekregen toen? Ja, ja nee, ik ben bijna drie jaar in therapie uh, geweest. Tweeënhalf jaar uh, in therapie geweest. Uh, Wat voor therapie? Uh, ja, ik ben gewoon mijn psycholoog, dus cognitieve gedragstherapie heb oh, ja. ik gedaan. En voor de rest, uh, ja, uh, ik ben heel erg op het stukje zelf Dus ik ben gewoon allerlei andere dingen ook gaan, uh, gaan doen. En die cognitieve therapie, voor mensen die niet weten wat dat is, wat, wat word je dan geleerd? Oh ja, anders denken. <lacht> ik vind dat altijd heel moeilijk. <lacht> ja, dat is moeilijk hè? Ja, <lacht> ja ik ben niet zo goed in... Uh, ik kan heel goed over gevoelens praten, maar kennisoverdrachten uh, vind ik altijd heel moeilijk. Maar uh, ja, nee, anders denken. Ja. Anders, anders met de situatie. Te leren om, het anders, om het in een bepaalde situatie anders te reageren dan je ja, geregeld ja, ja, inderdaad. Uh, ja. ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat de eerste keer dat ik dat had... Dat, uh, toen was ik op de, in de bus op weg naar Altrecht toe. En toen uh, was er iemand heel hard aan het praten aan in zijn telefoon. En dat stoorde me zo erg. En ik heb daar me echt vijf, tien minuten over oplopen oh, ja. En toen bijna er iets van gezegd had nee, niet doen. En toen zei nou, dat is nou precies iets wat voor deze therapie heel geschikt is. Want wat gaat er in je hoofd om als er zoiets gebeurt? Ja. Weet je, dat dus dat zijn een beetje de dingen die ze dan leren, toch? Dat ja. probeer er iets anders naar te kijken. Hoe ja. erg is het? Ja, maar ook als bijvoorbeeld wat ik kon er altijd een enorm ding van maken als ik iemand een bericht stuur en ze reageerde niet binnen ah, een ja. dag of zo. Ja. Nou, inmiddels ben ik zelf een ontzettende late antwoorden, Maar, uh, dat, weet je, dat, dan kon ik hele verhalen in mijn hoofd bedenken. Van, oh, zie je wel. En ze wil geen vrienden meer met me zijn. En dit is niet goed. En dat is niet goed. En... Uh, wat heb ik geschreven? Bestond er wel ik, iets ja, geks in? Oh of? nee, en ik heb ja. het niet... Weet je, zo. Dan wilde je bijna... Nou, soms deed ik dat dan ook gewoon gaan bombarderen. <laughs> Waarom stuur je niks terug? Ja, van ja. is er wat aan de hand? Heb ik wat verkeerd gedaan? En dan kreeg ik terug... Joh, ik was gewoon vergeten te reageren, weet je wel. <laughs> ja. ja. Nee, dus dat, dat zijn dingen waar ik heel erg mee uh, aan de slag ben gegaan... Um, ja, uh, gewoon hele vervelende gebeurtenissen... die ik in de afgelopen twintig jaar heb meegemaakt... en daar allemaal gewoon mee aan de slag gegaan... om te bekijken van... Goh, wat is er gebeurd en hoe, wat heeft dat voor effect gehad... op mijn, uh, om hoe ik me nu voel en hoe ik daarmee omga... en hoe kan ik daar anders naar kijken... Um, ja, dat, dat zijn uh, hele belangrijke dingen. En uh, ben je, heb je, is het ook besproken waar het vandaan komt, bijvoorbeeld? Nou, Want ik... als je het op je 18 e of nou, ik weet niet hoe oud je was toen je studeerde... ...maar daar je het in je studententijd ook al een beetje ervaard hebt... ...ervaarde. Ja. Um... Ik denk dat het een beetje genetisch bepaald is. Ja? Ja. ja. Ik denk dat... Uh, uh, ja, dat, het zit in de familie, laat ik het zo zeggen. Het zit aan de kant van, uh, van mijn moeder. Uh, uh, ja, zijn er een aantal... Is mijn oom en tante sowieso die depressief zijn geweest? Mijn oma had wel wat uh, sombere trekjes. En uh, de oma van mijn moeder, die heeft uh, uh, zelfmoord gepleegd. Oh. Ja. Hm. Dus daar heb ik toevallig laatst een familieopstelling over gedaan. Over de, die reeks vrouwen, zeg maar. En dat was wel. Uh... Een familieopstelling? Wat ja. is dat? Dat is, uh, ja, uh, ga je familie opstellen. Het is een. Ik ken het helemaal niet hoor. Oh, echt niet? Nee, echt niet. Ik, oh, nou moet ik het gaan uitleggen? Ja. Kan ik ook ja, terug, uh, terugdraaien? Nee, um, hoe ga ik dat uitleggen? Ja, dat is. Ja. Je gaat je familie opstellen, dus je stelt, je stelt een vraag uh, uh, waar je mee zit. En in, in, uh, in mijn geval was het niet zozeer een vraag, maar dat ik gewoon heel erg benieuwd was naar hoe zat dat nou in, uh, uh, in het contact met mijn moeder en met de voorgaande vrouwen. Um, en dan gaan ze dus je familie opstellen. Dus er zijn een, een aantal mensen die, uh, uh, die, als, ja, die gaan dan staan voor een familielid, zeg maar. Dus die ga je oh. op een plekje neerzetten in de ruimte. En dan gaat er een... Fysiek, echt, het zijn andere mensen die ja. je ook gebruikt als een soort... Uh, oh, dit is mijn moeder, dit is mijn... Ja, en dan gaat er waar. dus een conversatie plaatsvinden. En ja, dat is heel bizar. Maar dan zie je dus gewoon dat iemand, iemand krijgt dus die energie. En iemand gaat dus gewoon een gesprek aan dat je denkt, nou, dit, dit, dit kan niet. Want hoezo, dat heb ik jou nooit verteld, weet je wel zo. Het is heel bijzonder, waardoor je ja. dus ook dingen kan corrigeren. Of tenminste corrigeren, maar uh, dingen kan goedmaken. Uh, bijvoorbeeld... Noem het, ja, noem het, probeer het eens iets concreter te maken. Want ik, ik vind het nog steeds heel vaag. Dus uh... je zet een paar mensen in de ruimte neer en die mensen die staan, niet symbool, maar dat zijn een soort van familieleden van jou. Ja. En die rea jij reageert er, of jij zegt iets... en zij reageren op een manier dat je denkt... hé, hey, maar dat is wel heel toevallig. Want dat... Nou, er is iemand die het begeleidt. Hè. Dus die, uh, die zet die opstelling neer. Of jij zet, bepaalt zelf waar iemand komt te staan in de ruimte. Maar één een, een persoon begeleidt de, uh, de opstelling, zeg maar. En dus die stelt een aantal vragen. Hoe zou jij hierop reageren? Uh, het begint met van, ik stel die vraag, God, wat wil ik weten... Um, en uh, ik ga dan iemand neerzetten die mij representeert. Um, en um, ja, de, degene die het begeleidt, stelt op een gegeven moment de vraag, hoe zou je met die in die situatie omgaan? Of hoe gaat het met jou? En zo ontstaat er dus een gesprek. Uh, um, en een situatie wordt er dus, vindt er plaats. Um, en ja, en het, is, het is heel vaag, maar het is eigenlijk niet vaag. Want het ontstaat... Ja, het klinkt vaag, maar als je het doet, dan klopt het. Ja. Hm. En hoe noemen ze dat nog? Familieopstellingen. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Het is echt, ik vind het, het is heel bijzonder om mee te maken. Ook als, uh, als je niet een vraag stelt, maar wel als representant. Dan uh, kun je dus ook weer heel veel dingen van leren. Omdat uiteindelijk er ook dingen duidelijk worden. Voor mij werd het dus ook ineens duidelijk waarom uh, mijn oma bepaalde, bepaald gedrag vertoonde... Uh, hè, omdat zij te maken had met een moeder die, die zelfmoord pleegde. En hmm. haar vader was er ook niet meer. En ze werd toen ineens weer zwanger. En, en dingen die ik wel wist, maar dingen worden duidelijk uitgesteld, zeg maar. Waardoor je antwoorden krijgt op, uh, op vragen. En waardoor ik ook gewoon kon zien dat die heftige emoties bij mij... Ja, die hebben er heel lang niet mogen zijn in de familie. Want bedoel de een kon het niet aan en die beëindigde haar leven... En de ander moest voor alles en iedereen zorgen. Dus die kon ook niet haar verdriet kwijt. Die had drie kinderen en het was na de oorlog. En weet je wel. Dus. Ja. En, uh, en mijn moeder kwam daarna weer. Die was eigenlijk. Het, uh, ja, die werd geboren nadat mijn oma. of haar oma. er niet meer was. Dus ze was eigenlijk een troostkindje. Weet je wel zo. Dat zijn uh, dingen die dan meer duidelijk worden. Waardoor ik dacht: oh, maar daarom ben ik zo heftig in mijn emoties. Ik heb het eigenlijk gewoon. Ik ben degene die hier wat aan verandert. Ik ben degene die nu het wel toelaat en er wel iets mee, uh, mee doet. En heb je daar met je, met je familie wel eens over gehad? Nou, toevallig heb ik laatst een uh, gesprek met mijn moeder gehad. En mijn moeder heeft, is wel iemand die uh, aan zelfontwikkeling heeft gedaan. Hè, de, uh, um, en uh, toevallig zei ik het over die emoties. Zei ze zei ja, maar ik heb ook emoties. Ik zei, ja, dat weet ik wel. <laughs> <laughs> uh, maar die heftigheid in emoties, dat is, ben ik wel een uitzondering uh, in, in de familie. Waardoor ik ook het gevoel heb, uh, heel lang het gevoel heb gehad dat ik er niet bij hoorde. En toevallig heb ik daar laatst een gesprek met mijn ouders over gehad. En dat uh, was een beetje moeizaam, maar uiteindelijk uh, was dat een heel uh, mooi gesprek waar, waarop ik wel te horen kreeg. Ja, oké, okay, we snappen het nu wel iets beter. Waarom was het een moeilijk gesprek? Uh, omdat je Zij als... zijn minder open dan jij. Nee, maar om als, omdat als ouder, als je te horen krijgt dat je dochter liever dingen anders had gezien, dan is dat wel heel moeilijk. Het is heel moeilijk als je je best hebt gedaan en je dochter zegt, nou, ik had sommige dingen wel anders uh, gez liever gezien. Dat is moeilijk. Ja, dat is voor je moeder moeilijk uh, om te horen. Ja en, ja, en dat snap ik. Dat begrijp ik. Dat, is, ja, dat, dat snap ik ook echt. Maar uiteindelijk... Heeft ze er zelf misschien ook iets aan, dat ze nu zo'n gesprek met jou kan voeren, omdat jij hebt geleerd, nou, misschien komt het daar een beetje vandaan en daar zit het in onze familie misschien wel meer. Is ik het voor haar dan ook verhelderend? Ik denk dat het, nou, dat ik heb er niet een heel uitgebreid gesprek over die familieopstelling gehad, omdat ik ook, uh, ik dacht dus ook gewoon voor mij. Maar ik wilde wel het hebben over, gewoon waar is het nou misgegaan of en waar, waar komt de moeizaamheid soms vandaan en... Uh, die heftige emoties, dat is iets waar mijn ouders het altijd heel erg moeilijk mee hebben gehad. Uh, en dat ik dat dus nu op een hele rustige manier kon uitleggen. Ook al was het een moeizaam gesprek. Ik ging dus niet in de, <gacht> ja, ja. In de emotiestand van... En dan ja, dat je je stem verheft en, en dat je emotioneel wordt. Maar kon het gewoon rustig uitleggen. Dacht ik wauw, ik ben nu veertig en ik kan nu eindelijk gewoon... Uh, op een uh, normale manier zeggen wat het me zit. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, mooi. ook, oh, nou ja, goed, dat kon ik eigenlijk altijd al wel. Maar op het moment dat ik dan het gevoel dat ik niet gehoord werd, of dat er iemand in de verdediging ging, of wat dan ook, dat kon ik niet handelen. Want dat, dat voelde alsof ik het niet goed deed. En nu dacht ik, nee, ik wil het graag uitleggen. Denk je dat je ook later zo'n gesprek met jouw kind gaat krijgen? Over dat ik misschien dingen anders had kunnen aanpakken? Mm. Ongetwijfeld. Toch? De, doen ja, we als ouder weet ik niet. niet? Als je zelf... Ik, ik denk daar zelf namelijk wel eens over na. Omdat ik, maar ik heb natuurlijk misschien... Nou, ik wil niet zeggen dat hij heftiger is, maar een andere stoornis dan jij. Ja. Dus dat is niet helemaal te vergelijken. Maar ik heb met mijn dochter wel af en toe momenten dat ik denk... Ik hoop dat ze hier later toch begrip voor heeft. Uh, dat ze het snapt. Dat ik het er kan uitleggen. Ja, ik denk dat... ja Maar dat denk ik dat ik dat met Guusje ook wel heb. Uh, want ja, ik vind dingen ook moeilijk soms. En uh, uh, zij moet soms ook rekening met mij houden of... En uh, daarbij, uh, ja, als zij wat groter wordt... Uh, nou ja, de, we, zij, komt, uh, zij zit in een gezin waar aan beide kanten wat uh, moeilijkheden zijn. in hè, bij Zowel papa als mama. Dat zijn dingen die toch ook ter sprake gaan komen. En daar zullen ja. we ook dingen niet goed in doen, denk ik. Want uiteindelijk doe je het op de manier dat je denkt dat het het beste is. En ook jij, ja, je doet je best. Dat zeker, ja. Uiteindelijk, hè. Ja. En, uh, maar ik denk dat als je daar dan open het gesprek over kan gaan zonder dat als jouw dochter straks zegt, zegt nou pap, uh, dat en dat, hoe dat op die manier ging, dat, dat, he, ja, dat heeft mij gewoon niet goed gedaan of daar heb ik moeite mee gehad. Dat jij niet dan zegt ja maar, dat je zegt <laughs> ja dat snap ik wel. Ja. En dat je het uiteindelijk wel uitlegt, want uiteindelijk uh, komt het ergens vandaan, maar dat ja maar is, is als je dat weglaat is denk ik een hele belangrijke. En dat ga ik onze dochter straks wel meegeven. Dat als ze inderdaad ergens over wil praten. Of dingen uh, ja, niet blij mee is. Of graag anders had gezien. Dat ik, dat ik kan zeggen tegen haar. Ja, dat snap ik wel. Ja. En het is dus. Je zei het net ook al. Maar nogmaals, als je het niet wil vertellen. Moet je het gewoon niet vertellen. Maar er is, speelt dus nog meer dan alleen jouw. Uh, soort van ja. depressie bij jullie thuis. Ja, ja. Verslaving, daar we, verder ga ik ook niks over zeggen, maar dat weet je, dat is, uh, uh, dus de, en ook zelf, uh, ik ben niet verslaafd geweest, maar heb wel perioden gehad dat ik me heel erg heb verdoofd eh, met door uitgaan en uh, alcohol drinken en zo, om maar niet uh, om te hoeven gaan met, uh, uh, ja, met een moeilijk hoofd. Dus ja, wij gaan daar wel gewoon met haar over praten, ja. En heb je zelf, was dat ook bij jou echt een verslaving? was het gewoon weer uh, nee, zoveel mogelijk nee. uitgaan en ja, drinken. Ja, en, nee, los. ik was niet iemand die bijvoorbeeld thuis dronk of zo. Dat nee. Niet, nee. Maar het was wel gewoon vluchten, vluchten. Ja. Ja. En dat doe je nu niet meer? Nee. Dat is helemaal over? Ja, alles is over. <laughs> Aan beide kanten. Ja, bent, als ik het zo hoor, klink je dat je er echt heel veel van geleerd hebt van die periode, waarbij dus uh, jouw herstel. Ja. Dat is dan ook de reden waarom je daar andere mensen mee wil helpen, denk ik. Ja, ja. En uh, ook voor mezelf in het stukje acceptatie. Want uh, ik praat er wel heel makkelijk over. Uh, maar dat het me tot mijn veertigste onderhand heeft bijna tot mijn veertigste heeft geduurd, voordat ik me eens goed ging voelen, is niet iets waar ik per se. Uh, dat ik denk, oh wauw, hé, hey, goed. Ja, tof, tof. Ja, tof dat het ja. zo is gelopen. Ik bedoel, ik had ook, uh, uh, ik had bijvoorbeeld ook liever een jonger moeder geworden. Uh, He, er zijn er heel veel dingen die ik graag anders had gezien. Alleen het is wat het is en je kan er niks meer aan veranderen. Dus dan kan ik er maar betere het beste van maken en anderen daarmee helpen. Heb je ook wel eens dat als je, dat, dat heb ik ook wel eens, uh, als je met iemand heel open bent geweest over iets, dat je je daarna afvraagt waarom je eigenlijk zo open bent, uh, dat je een beetje, nou, dat heb ik wel eens, dat ik dan zo'n heel gesprek heb gevoerd. En dan zit ik op de weg terug naar huis en dan denk ik, nou, helemaal ja zo zwaar, waarom vertel ik dit allemaal? Ja, blijkbaar voelde het toch oké okay om het te vertellen of zo. Ja, ik heb dat soms wel in de zin van... Uh, en dat komt ook omdat sommige mensen, uh, als je heel eerlijk vertelt hoe, wat je hebt meegemaakt... daar dan niet per se een oordeel, maar mensen vinden je dan minder niet minder en zeker ook in, uh, in, in zakelijke contacten of als het om werk gaat, of wat dan ook als je open bent over je psychische kwetsbaarheid, uh, ja dat dat je anders wordt bekeken, terwijl, nou ja, wij zijn uh, jij en ik zijn net zo goed als uh, de buren, snap je? Ja, ja. Daar heeft het staat er echt helemaal los van. En dat vind ik soms wel eens lastig dat ik dus open ben over dingen en dat doe ik bewust omdat ik uh, wil inspireren om, om te laten zien dat je ook met een psychische kwetsbaarheid er mag zijn en, en kan functioneren. Ook al is het op mijn eigen voorwaarden. Ja. En ook al hè, is het voor jou ook op je eigen voorwaarden, waar we het voor uh, dit gesprek over hadden. Ja, nou, maar dat zijn de, de, de taboes natuurlijk die ja, er nog steeds maar, liggen. Dat maakt niet dat wij minder zijn, omdat wij niet uh, uh, keiharde carrières hebben. En, uh, nee. Ik vind eigenlijk dat ja. Dat wij het beter doen dan eigenlijk. <laughs> Inmiddels ben ik het daar ook al een met je eens. Ja. ja, maar goed. Ik, ja, dat is moeilijk. Omdat er voor mij meer rust in mijn leven is. Ja. veel meer tijd voor, voor leuke dingen. Precies. Ik kan, ik kan uh, op een stabiel niveau functioneren. Omdat ik heel erg uh, let op, op dat stukje self-care. Dus dat niet uh, te veel werken. Uh, veel slaan. op tijd naar bed. En... Uh, uh, veel creatief bezig zijn. Ja, maar. Uh, Want dat werkt ook gewoon heel goed. Ja. Creatief bezig ja. zijn. Dat ja. ken ik ook wel. Ja. Dus dat is ook de reden waarom dat creatief herstel heet. Juist. Ja. ja. Oh. Maar goed, dus dat. Ik snap wel dat je dat stukje openheid. Dat dat, ik vind dat soms wel eens lastig, omdat ik dan aan een reactie merk dat ik denk: oh, maar. Hè? Ik zit nog steeds hier hoor, op datzelfde niveau. Je hoeft, niet, uh... nou ja, je hoeft of... geen medelijden met me te hebben of zo. Nee, dat niet. Maar andersom kan het natuurlijk ook gebeuren... dat je, wanneer je heel open bent, heb ik ook meegemaakt op mijn werk. Dat je vertelt, ik ben uh, even, uh, nu een tijdje depressief. Dus, het uh, gaat gewoon even niet zo lekker. En dan is het na een paar dagen is het van... Uh... En? Hoe gaat hij? Ja. Gaat hij alweer beter? Ja. Kom, even uit bed. Is loop oh. lopen anders. Gewoon oh, even een ja. beetje, uh, kom ja. op. Ja. Ja. Zin maken. Ja. En als je depressief bent, dan weet je dat dat helemaal nee. niet zo werkt. Nee. Dus dat onbegrip, dat, dat merk ik nog steeds wel heel erg. Ja, en dat is wel iets waar ik, echt, uh, waar ik me als persoon zijnde echt wel heel erg hard voor wil maken. En waarom ik ook bijvoorbeeld heel graag met jou wilde praten. Um, maar ook daar ook heel erg open over deel. Omdat ik oprecht vind dat de werkgevers in deze wereld, in deze maatschappij, echt nog een hele inzalslag te halen... Uh, te hebben doen. En ik denk ook... dat als je iemand juist heel erg snel... gaat pushen, dat het alleen maar... veel langer duurt. Zeker. Ja. ja. En ik geloof er ook nog in, en dat is dan... weer de andere kant, dat als iemand... Uh, herstelt of in herstel is, zeg ik... altijd maar, dat... Uh, uh, je ook gewoon iemand met... psychische kwetsbaarheid gewoon kunt aannemen. En als je gewoon... Een, met een bepaald, en iemand wat meer... vrijheid geeft, zodat ze hun eigen tijden... kunnen indelen en dan... Dus ze net zoveel werk verrichten als ieder ander. Alleen... Sterker nog, er zijn mensen die meer werk verrichten als ze, ze ja. dan anderen. Nou, ja, daar ben ik een voorbeeld van, <laughs> want ik verwerk, ik verwerk meer werk dan als ik voor de baas zou werken. Ja, en ik vind dat daar, dat daar wel uh, winst op te behalen is in deze maatschappij. Uh, en uh, nou ja, voor mijn stoornis geldt dat zeker. Ik bedoel, mensen met een bipolaire stoornis, en dan heb ik het niet over de mensen die ook echt heel zwaar psychotisch worden, maar als je hypomaan bent, heb je. Veel meer energie, bent veel creatiever. Het ja. zijn allemaal dingen waar werkgevers echt een hele hoop aan kunnen hebben. Ja. Moeten ze alleen dat andere stukje, die depressie, ook wel even op de koop toenemen. Ja, maar ja, goed, als je werk en zeker nu, hè, met al dat thuiswerken... denk ja. ik, als je dat zelf wat meer kan indelen... dan kun je daar dus ook rekening uh, mee houden. Um, en ja, waarvoor, ja, een ander voorbeeld, ik heb ook last van migraine... en ik had dinsdag migraine en dan epic ik van, ik kan niet komen, want... Uh, en dan wordt het zonder moren, wordt alles opgepakt. En dat is natuurlijk geen vergelijking met een bipolaire stoornis. Maar om even nou, het, een uh, voorbeeld aan te geven. Ik heb ook migraine. Oh, echt? Al heel lang niet meer gehad, gelukkig. Oh, wat fijn. Ja, ik zing geen alcohol meer drink. Ja, ja, dat snap ik. Ja. ja, nou, bij mij is het dan een beetje hormonaal, helaas. Maar. Oh, ja. Maar. Uh, <laughs> maar dus, en dan wordt het zonder moren opgepakt voor de baas. En je, en je hebt één keer in de maand migraine. Wordt het niet zonder morren opgepakt? Nee? Nee, dan wordt Oh, oh, kan ja, je echt niet komen. Ze heeft komen. weer hoofdpijn. Ja, ze heeft wel ja. <laughs> hoofdpijntjes. Ja. En dat is dan maar een klein voorbeeld van een, een migraine. Maar dan denk ik, als je daar flexibeler in bent... dan heb je aan het einde van de rit, hou je daar veel meer aan over... En dat is wat de meesten niet zien. Hoe denk je dat mensen dat zouden moeten doen? Ik zit te denken, nu terwijl je dit zo zegt... het is misschien ook een kwestie van, uh, van generaties... dat mensen gewoon vroeger daar minder open over waren... dat er minder duidelijk over was... en dat het een hoofdpijntje was. Dacht de baas gewoon, ja, het een hoofdpijntje. Ik denk dat Ze het, het en geld... Ongesteld, uh... geld is, denk je niet? Want geld. Ik, ja, omdat je weer een dachten niet bent... Uh, Terwijl als, en, en, ja. en dat geldt dus ook voor als je dus uh, uh, hersteld bent of herstellend bent van een depressie... en je wel kunt werken. Maar af en toe gewoon, bijvoorbeeld één keer in de twee weken... gewoon een dag heb dat het gewoon niet lukt. Ja, dan, dat kost geld, Rob. En ja. dat willen ze niet. Terwijl als ze jou dat of mij zouden toelaten... ik op de andere dagen veel productiever nou, sterker ben. Sterker nog, als ik, als ik zou een baas zou hebben die tegen mij zegt... Uh, zodra jij je een beetje depressief voelt, blijf lekker thuis. Uh, weet je wel, stuur me even. Ik, het gaat vandaag niet goed. En uh, dan is het alles oké. Okay. Als ik dat zou weten, dat zou mij zoveel energie geven om meteen, zodra ik kan, de volgende dag, dus nood in het weekend, pap, meteen alles af te maken. Precies. Echt, no way. Dat, dat ja. zou wat, anders voel je je daar zelf ook alleen maar heel erg schuldig over. Dus, ja. We moeten wat aan doen, Rob. We gaan, nou, we gaan we beginnen? Met ja. werkgeversorganisaties, waar moeten we wel voor nou, de deur gaan staan? Toevallig gaan, gaan wij met de stichting inderdaad, is er wel iets uh, sowieso dat wij uh, werkgevers gaan benaderen om uh, heel veel plekken voor werknemers. Uh, maar het is wel iets wat op de agenda staat om daar iets mee te gaan noemen. Ja, ja. Want ik, we hadden ja. net in het vorige we drinken altijd even een kopje koffie en een kopje thee voordat hij aangaat, voor de spanning en zo, voor ja. de spanning zo. Maar je vertelde dat er al een enorm lang plan ligt voor zeven jaar. Nee, vier jaar. Kom, oh, vier, vier jaar. jaar. Oh, ik oh, dacht dat je zei zeven. Oh, nee, nee, dat, waar, waar wilde je zijn over zeven jaar? Ja, Dan dat was de vraag, ja. Nee, maar dus, uh, de, er is een enorm plan dus voor de komende periode. En daar zit dus nu ook dat stukje dat jullie uiteindelijk de werkgevers zoveel willen krijgen om daar meer begrip voor te krijgen. Nou ja, goed, wij, uiteindelijk daar zit het stukje in dat wij werkgevers uh, um, willen benaderen, zodat zij plekken inkopen voor hun werknemers... Um, en dat stukje los meer begrip creëren... is iets wat ik als persoon zijnde gewoon... Uh, ja, meer naar buiten wil gaan brengen. En hoe we dat gaan doen, dat, dat weet ik nog niet. Maar het is wel iets wat, wat heel belangrijk is. En wat mij ook gewoon persoonlijk raakt... omdat ik ook gewoon weet dat ik zelf niet voor de baas kan werken. Ja. Juist door dat soort regels. Dus Precies, ja. Door hoe, dat we, soort dingen. hoe we dat gaan doen, ik weet het, dat weet ik nog niet. De, de plan voor de groei van Stichting Creatief Verstel die ligt helemaal klaar. Maar, nou, laten we het daarover hebben. Want jullie zitten nu in Zeist. Zeist. En ja. er wordt binnenkort een nieuwe vestiging geopend? Begin uh, in het voorjaar van 2021 wordt er een vestiging in Limburg geopend. Voor de Limbo's. Ja. Waar is dat in Limburg? Nou, dat is nog uh, niet bekend. Oh, dat is nog niet bekend. Want we zijn momenteel uh, uh, op zoek naar een pand. Dus dat, uh, dat hopen we... Op korte termijn, er zijn een, een paar panden die uh, in aanmerking komen. <laughs> dus, uh, en op wat voor termijn moet ik denken dat jullie daar gaan zitten en de tweede openen? Uh, maart, april. Oké, okay. en kunnen mensen zich daar nu ook voor aanmelden al? Uh, Nou goed, ze kunnen mailen naar info.stichtingcreatieverstel.nl uh, En dan nog niet per se als aanmelding, maar wel vast mailen en interesse tonen. Want dat bewaren we allemaal. En op het moment dat het zover is, dan kunnen we iedereen contacten. Oké. Okay. Ja, Leuk. En in zijst hoeveel mensen zijn er die, die dat doen? Hoeveel, hoe, hoe groot is de groep? Maximaal acht vrouwen. Uh, en 10 november starten we weer een nieuwe groep. En er zijn nog twee plekjes vrij. Okay. Dus woon je in een omgeving van Zeist. Meld je aan. <laughs> <Ja>. <laughs> en wat gaan jullie doen? Voor mensen die denken, nou misschien is dat wel wat voor me. Ik kan misschien wel wat, wat creatieve hulp gebruiken hier en daar. Is ja. het alleen maar makrameeën of gaan we er nee, wat anders is van doen? Okay. Ja. Nee, van alles. <laughs> nee, het is echt, uh, echt van alles. En hoe en... ziet dat eruit dan? Hoelang... Ik, ik weet helemaal niet verder. Ik kom daar binnen en ik ga gewoon zitten. En, uh, hoi, hoi Rob. Nee, nee, nee, nee, nou, niet we... Rob in ja. dit geval, want ik mag natuurlijk niet komen. Nee, jij bent, jij, jij bent wel welkom, maar je mag niet meedoen. Nee, nog, mag nee mee, sorry. ik mag niet meedoen. Nee, we hebben echt een dagindeling. Dus je komt binnen en we drinken even een bakkie. En uh, dan starten we de dag... Uh, met gewoon even, goh, hoe gaat het? Hè? Een korte vraag. Um, gevolgd door een meditatie. En um, dan gaan we naar het creatieve atelier. En we wisselen het een beetje af. Of we gaan eerst uit het werkboek werken. Want we hebben een, een programma gecreëerd... Uh, met een bijbehorend werkboek. Uh, of we gaan aan, uh, aan, de, cre aan de creativiteit. Want ik vind geknutsel, dat vind ik altijd zo uh, denigrerend. <laughs> dat zei ik expressen. Ja, dat weet ik. Maar... <laughs> dat uh, uh, En uh, uh, nou ja, in de lunchen we met z'n allen. Uh, voorheen deden we dat met z'n allen aan een hele grote tafel. Maar ja, sinds corona ja. kan dat niet meer. Dus dan iedereen gewoon op zijn eigen plek. Oh, maar ook in coronatijd kunnen jullie dat nog wel gewoon open houden. Ja, omdat we hebben een heel groot, uh, uh, hele groot, uh, groot atelier, 300 vierkante meter. Wow. En we hebben maximaal acht vrouwen en hmm. dan onszelf en een vrijwillige stagiair. Dus dat kan allemaal ook... Uh, hè? Met afstand gezien uh, prima. Uh, moeten ze niet volgende week gaan zeggen dat we in lockdown gaan. Want dan nee. moeten ook wij dicht helaas. Ja, ja dan stopt dit ook. Dit ja. Dit. ja. Maar uh, uh, dat lunch. En daarna, uh, na de lunch kan er weer verder met creatieve activiteit. Uh, en ongeveer om de twee weken hebben we ook een mini masterclass. Dus er zijn er bepaalde onderwerpen waar we nog wat uh, extra informatie over willen delen. En dan, uh, nou ja, om twee uur is de dag voorbij. Het is ongeveer een uh, ruim dagdeel, dus vijf uur uh, zijn we samen. En als je nu luistert en je denkt, maar ik zou het op zich wel leuk vinden om zoiets te doen, maar ik ben totaal niet creatief. Ik kan dat ja, helemaal niet. Nou, mail alsjeblieft, want dat zegt echt, nou, ik denk wel 50% van de vrouwen. <laughs> en ze gaan allemaal met een hobby naar huis, dus uh, ja. Ja, ze houden er allemaal een ja. hobby aan over. Ja, Wat leuk ja. is dat. Ja, want uiteindelijk is creativiteit ook niet per se iets creëren, maar bezig zijn. En, of het is wel iets creëren, maar het hoeft niet perfect te zijn, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon je hoofd even uitzetten. Ja, met je handen weer. Dus we beginnen ook heel simpel, soms met gewoon lekker even kleuren. Weet je, dat is sommigen die de stap naar een echte creatieve activiteit heel moeilijk vinden. Die geven we gewoon een kleurboek. Kleurboek. Ja. ja werkt ook heel goed. Ja. Ja. ja. Het is ook heel rustgevend. Kleien, ja. doen jullie dat ook nog? Of is dat meer van Nee, mannen? dat hebben we toevallig niet. Maar dat oh. komt omdat we daar de spullen niet uh, voor hebben. Uh, maar ja, we hebben nou ja, macrame, borduren, naaimachine, uh, ecoline. Oh, dat hebben we toevallig net gekocht. Uh, we hebben een crowdfunding succesvol afgerond. Dus we hebben wat nieuwe activiteiten oh, kunnen cool. kopen. Um, uh, Porselein, stippen, mozaïken, schilderen, tekenen, aquarel, uh, schilderen. Uh, nou ja. Van alles. Ja. En uh, hoe lang zit je daar dan, als je daar komt? Die twaalf e weken. Twaalf weken? Ja. Elke dag? Eén uh, keer in de week. Oh, één keer in de week. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is te doen. Ja, zeker. <laughs> ja. <laughs> nou, leuk. Um, ik wilde toch nog eventjes terug naar de periode dat je dat het, dat het met jou niet zo heel goed ging. Want daar, ja. Ja, daar gaat het natuurlijk ook over yeah. en ook over de pillenkast. Um, ik heb zelf met depressies mogen ervaren dat sinds mijn dochter er is, dat ik niet meer echt denk aan het beëindigen van mijn leven. Want het is gewoon te waardevol. Um, heb je voordat je je dochter kreeg, daar wel eens aan gedacht? Want ik hoorde je zeggen dat je dat niet had. Hè, ja, nee, um, mm. was het zo zwaar? Was het zo donker die depressies? Uh. Nee, nee, nou tenminste niet. Ja, wel eens de gedachte van als ik nou mijn auto hier naar rechts rijd of zo, weet je wel. Of als ik dan ja, nou, bekend. dat ik dan en ik had niet per se een doodswens, maar wel dan een, uh, dat ik even uitgeschakeld was. Of zo, dat ik, dat, ik denk dat ik dat wel uh, voor, daarvoor, voor de geboorte van mijn dochter, de jaren daarvoor, wel heb gehad. Dat ik dacht, als ik nou gewoon een ongeluk krijg en dan gewoon even uitgeschakeld ben, weet je dat je gewoon even niet hoeft deel te nemen aan de maatschappij. Ja. Dat heb ik wel gehad. Maar dan hou, met het idee dat je daarna weer lekker terug kan keren in de maatschappij. Het is niet dat je dacht, het is voor mij wel klaar, ik hoef niet meer. Nee, nee, nee, nee, dat heb ik nooit gehad, gelukkig. Nee, dat is nee. heel fijn. Dat nee. scheelt. Ja. ja, ja. Jij wel voor ja, ja, de Ja, ja, dat is wel, ja, dat is ja. wel een groot onderdeel geweest. Uh. Ja. Ja. Ik heb nooit de poging gedaan, maar het is wel altijd iets wat... Uh, voor mij voelde dat ook altijd als een soort laatste uitweg. Zo van, nou ja, als het allemaal echt niet meer lukt... en het is echt allemaal zo slecht, dan kan ik altijd dat nog doen. Ja. Maar dat is nu ook weg. Gelukkig, ja. <laughs> ja, aan de ene kant wel gelukkig. Maar aan de andere kant heeft nog bij mij het is niet meer zo erg geworden als het, als het was. Maar ik heb nog steeds wel een beetje de angst dat dat ooit weer gebeurt. Ja, dat snap ik wel. Ja. Heb je dat ook? Uh, dat ik weer depressief Ja, Ja, ja. Ja, dat heb ik wel. Ja, dat ik wel... Uh, um, want ja, weet je, je kan nog zo goed voor jezelf zorgen. Maar uiteindelijk is het me toen ook gewoon overkomen. Ja, precies. Um, dus uiteindelijk kan ik ook gewoon... Zeker vermocht... omdat je zegt, misschien is het iets genetisch. In, ja, uh... dat ik misschien morgen wakker word en dat ik denk van... Nou, zo, ik, uh, ik ga gewoon niet naar bed. Jullie bekijken het maar lekker en... Um... Maar dat heb je dus ook wel eens. Alleen dan blijft het beperkt zeg maar nou, tot een dag. Ik heb het niet dat dat niet uit bed willen komen. Dat heb ik gelukkig niet. Omdat ik inderdaad altijd opsta wel voor mijn dochter. Maar ik heb wel dagen dat het gewoon wel zo heel, dat ik heel somber ben. Ja. En dan denk je niet, goh, is, daar is het weer terug. Dat begint uh, uh, toen we net in de lockdown gingen. Dat was de, e uh, de eerste keer dat ik dacht, oh fuck. Ja, want ja. Ik, ik kan me ook voorstellen met de druk van, uh, van iets wat je zelf hebt opgezet. Het loopt goed. Het wordt steeds groter. Je gaat straks een tweede vestiging openen. Ja. En dan is er de druk van zo'n corona. Er gebeuren allemaal ja. andere gekke dingen ja, het is in de maatschappij. Wel... Ja. Dat zijn wel risico's. Ja, klopt. En daar denk je ook wel over na. Uh, of ik dat allemaal wel zou doen dan, bedoel je? Of... Nou, nee. Ik bedoel meer dat als je dan zo'n... Dat je misschien denkt bij jezelf, goh, dit is... Uh, ik, ik voel me nu heel slecht. En ik moet ook nog eens een keer dat doen en dat. En je hebt, Ik neem aan dat je best een, een vol hoofd hebt met als je zo'n ja. Zo'n stichting op zit. Er is een hoop werk die, dat je moet doen. Ja, klopt. Alleen het is wel uh, heel erg fijn dat ik het niet alleen hoef te doen. Uh, en we daarin een hele goede balans hebben gevonden. Dus maar ook kan... dat kan weer juist ja. leiden tot een soort van schuldgevoel naar je partner. Ja, dat klopt. Je... Nou, dat is wel een goede dat je dat benoemt. Want dat is wel iets waar ik uh, zeker het afgelopen jaar heel erg mee gestrukkeld heb. is Ik vergeet heel veel dingen. Ik vind, dus kan het soms heel erg moeilijk focussen. Um, en, en kan niet alles wat, wat de gemiddelde mens kan. Ik vind dat ook een beetje raar. Uitleg maar. Nee, ik, ik functioneer anders. Uh, en Ivanka is daarentegen in al die dingen waar ik het heel erg lastig mee heb. Is zij heel erg goed gelukkig. Maar dat zij voor... is ook verder heel stabiel. Dus verder ja, is momenteel. Niet, uh... is heel erg stabiel. <laughs> nee, <laughs> ook zij is ervaringsdeskundig, maar dan weer op andere vlakken. Oh, okay. maar, uh, <laughs> ja, zij, uh, dus dat, dat vind ik wel, is wel uh, lastig geweest. In de zin, daar was ik heel erg onzeker over. Uh, dat ik, uh, hè, zoals kennisoverdracht... En dat gaf ik er straks al een beetje aan. Dat als je me vragen stelt... En dan moet iets van kennis komen. Dat ik denk... Uh, um, dus... Hè, z, uh, dus er is daadwerkelijk een verschil in wat wij betekenen voor de stichting. En ik heb uh, een hele positief gevoel gehad dat wat ik deed niet voldoende was. Alleen ik zie nu in, en dat komt omdat wij daar heel veel over praten, dat zonder Ivanka geen stichting Creatief herstel, maar zonder Marloes ook niet. Nee. Want we hebben allebei onze unieke bijdrage daaraan. Maar er zijn wel dingen gebeurd dus waardoor je dat gevoel kreeg van misschien doe ik te weinig. Misschien, uh... Nee, nou niet per se gebeurd, maar het, gewoon mijn eigen onzekerheid. Dat ik dacht van, uh, ja wij zijn echt een heel goed team en wij kunnen alles tegen elkaar zeggen. En, en we zijn heel erg goed op elkaar afgestemd. Um, maar goed, als iemand, uh, uh, ja zij is van het netwerken en dergelijke. Ja en ik doe dit soort dingen bijvoorbeeld. <laughs> ik zit overal nou, over, dat kan mijn, je ook goed. over mijn verhaal te vertellen. Maar stel, jullie hebben nou een, een, een heel belangrijke afspraak... met de VNG, de Vereniging van de Werkgevers. Of weet je niet, is niet de VNG, hoort u je die ook ja. weer? Nou goed, de Vereniging van Werkgevers, waar we ja. het over hadden. Ja. Je hebt een hele belangrijke afspraak staan... en je krijgt het ochtends gewoon niet rond in je hoofd. Hoe werkt dat dan? Denk je dan, uh, is er dan zeg maar een soort van uh, understanding tussen jullie twee? Van nou, ja. oké, okay, dan, dan ga ik dus het woord voeren... en dan houdt Marloes vandaag een beetje de mond... Of hoe werkt dat? Nou, sowieso uh, is het uh, bij ons zo... dat zij trekt de kar en ik vul aan. Want ik ben daar heel erg goed in. Kijk, zoals nu jij stelt de vragen... en, als, uh, dus, en dan, dan gaat het bij mij wel los. Uh, en dat is ook als wij dus uh, pitches geven... dat zij, uh, zij start. En als ik denk, oh ja, oh ja... en dan gaat het bij mij lopen. Ik ben net een diesel, dat moet, heeft even tijd nodig... Maar dan, dan vul ik het aan. Ik, wij vullen elkaar heel erg goed aan. Zij, kan de, zij heeft de kennis paraat. En ik vul daar het gevoelstuk op aan. En, en de dingen waarvan de, van van ik weet dat dat goed doet ook. En, en een goede aanvulling is op wat zij brengt. En voelt dat dan dat jij een gelijkwaardige inbreng hebt aan die van haar? Ja, inmiddels wel. Inmiddels ja. wel. Want ja. ik kan me ook voorstellen dat je... De, ja. ik, als ik me in jouw schoenen zou verplaatsen... Dan zou ik denken, god, die, die, die Ivanka... Het, ja. Die doet uh, veel meer werk dan ik. En ik uh, doe maar een beetje improviseren af en toe. Uh, ja. Ja. Ja, nou, het, soms is... <laughs> S S soms is dat ook zo. Soms is dat ook Ik wil ook helemaal zo. niet zeggen dat dat een slechte rol nee, is. Nee, maar nee. ik kan me voorstellen dat ik daar... Ik, maar goed, ik ben ook gek. Uh, dan zou ik denken... Goh, uh, misschien moet ik toch iets meer doen. Of hoe zou zij dit ervaren? Ja, ja, zij zou zij bijvoorbeeld... denken dat zij alles moet doen... en ja. ik maar een beetje... uit mijn hoofd een beetje gezellig wat, bij, uh, wat, ja. wat, wat, wat aanvul af en toe. Ja. Ja, maar zo voelt het niet. Omdat uiteindelijk uh, uh, onze stichting is gebaseerd op kennis en gevoel in combinatie. En zonder de kennis uh, uh, werkt het niet, maar zonder het gevoelstuk werkt het ook niet. Maar dat kan je heel rationeel zeggen. Maar voel je dat, dat voel je nu ook wel zo? Ja, ja. Ja, omdat ik ook weet en ook heb ervaren dat in onze pitches... en dat klinkt net alsof Ivanka geen gevoel heeft, dat heeft ze heel veel. Ja, we chargeren even Want, een beetje. Eh, hè, zeker ook in deze coronatijd moeten we sommige dingen ook gewoon alleen doen. Dus ook ik heb inmiddels wel de kennis opgebouwd over dingen. Hè, en kan ik ook gewoon... Hè, de, maar we hebben elkaar in, daarin getraind en we zijn daarin elkaar gaan uh, aanvullen. Um, en wij kunnen het ook los van elkaar oppakken. Maar ja, zij, zij blinkt in andere dingen uit dan dat ik... Uh, blink. En uiteindelijk uh, heb ik twintig ja, jaar, uh, heel, niet geweten wie ik was, en dan heb ik mezelf nu net eigenlijk een beetje ontdekt. Dus voor mij is het ook gewoon ook een grote ontdekkingsreis. Wie is Marloes? <lacht> ja, dan moet je niet zeggen dat je jezelf net ontdekt hebt, want ik weten wie je bent. Nou, uh, wie is Marloes? Is iemand uh, die uh, heel graag voor een ander klaar staat. Ik ben een echte wereldverbeteraar. Uh, maar af en toe heb ik het gewoon heel erg moeilijk. En moet ik mezelf terugtrekken? En uh, dit vind ik dus heel moeilijk als ik onderspot dus <lacht> wonen. <beantwoorden. lacht> Dat hoeft helemaal niet. Je mag er best even over nadenken. Als uh, het goed is iets veranderd. Want je zegt, ik ben nu, ik weet nu wie ik ben. Nou, ik, ik heb weet, mezelf twintig jaar lang niet gekend. Ik ben, weet nu wie ik ben. Wie, wie ben je dan? Of wie was je eigenlijk al die andere jaren? Nou, ik heb al die andere jaren willen voldoen aan wat een ander wilde. Of wat de maatschappij wilde. En nu ben ik gewoon 100% mezelf. Dat betekent dat ik dus de, de grapjes en tante Annie durf te doen. Uh, omdat ik dat heel erg leuk vind. En dat durfde ik vroeger nooit. En ik ook gewoon durf te laten zien dat ik het moeilijk heb. En dat, dat, uh, en dat ik me kwetsbaar opstel dat ik... Ik bijvoorbeeld het moeilijk vind om voor de baas te werken of te functioneren. Maar dat ik mijn eigen leven heb gecreëerd op mijn voorwaarden. En uh, ja, dat is wie ik ben. En dat ik dus schommel. Ja. Maar dat het een niet minder is. Hè? Dat dat gewoon het hele pakketje is. Um, en ik geloof dat ik uh, inmiddels uh, heb ik mezelf ontwikkeld tot echt een hele goede coach. Juist omdat ik mijn eigen ervaringen toepas en dat gevoel erbij gooi en ik ben de beste cheerleader ever. <lacht> dus, ja, dat durf ik echt wel gewoon te zeggen. Ja. Ja, dat is als dus jij. Motiveren, dat kan je wel. Ja. Ja, dus als jij een, een mindere dag omdat je denkt van waarom die pillenkast, waarom doe ik dat nog? Dan moet je me maar even bellen. Nou, maar dat is waarom dat is precies hoe ik begon. Uh, dat klopt dan wel aardig. Want dat is precies... Ik heb uh, vorige week gewoon roldagen, roddag, tussen gehad. En elke keer als ik jou... En dat bedoel ik echt niet lullig... Maar elke keer als ik jou op Instagram voorbij zou komen... Dan moest ik even glimlachen, toch? Ja. Omdat ik... Ik vind het zo grappig. En dat is ook precies... Ik snap heel goed... Dat is denk ik ook de reden waarom ik erom moet lachen. Omdat ik zie dat jij gewoon daar helemaal geen, uh, geen gêne over hebt... Om dat zo die tante Arnie te doen. Nee. Terwijl je vertelt net... Dat had je dus in, in een ja. eerder stadium van je leven ja. nooit gedaan. Nee. ja. Dat klopt. Dus die, ja. die motivator, die, uh, ja. die zie ik wel. Ja. ja, dat ben ik wel, ja. Maar je hebt het dus ook af en toe moeilijk. En ja. dan moeten mensen ook ja. gewoon ja. weten van je. Dat je en, en soms vaker, weet je wel. En, en de ene keer, zoals nu, de donkere dagen, heb ik het ook gewoon moeilijker. En uh, um, het wil niet zeggen dat ik uh, nooit meer depressief zal zijn. Die kans is wel aanwezig, maar ja. Tot, tot die tijd is het vandaag, nu donderdag. En vandaag kijk ik wat ik wil doen en wat ik leuk vind om te doen. En wat ik nodig heb. Ja, en gaat goed. Nu. Vandaag is het goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus je bekijkt het ook per dag? Ik probeer het zoveel mogelijk per dag te bekijken, ja. Ja. ja. Nou, dat is, volgens mij is dat een uh, hele goede methode. <laughs> Want je kan ja. ook niet zoveel anders. Nee, klopt. Ja. Ik, heb, ik was altijd heel erg goed in, in dat vooruitkijken. En wat, wat er allemaal mis kon gaan en... Maar ja, dat weet je dus allemaal gewoon niet. Waardoor ik me dus gewoon dood en dood ongelukkig voelde. Omdat ik eigenlijk al die beren op de weg had ik al zelf gecreëerd. Ja, als mensen nou, heb je wel eens dat mensen tegen jou gezegd hebben van... Uh, ja. Ah ja, maar iedereen is wel eens somber. <lacht> heb je dat wel eens gehoord? Ja, ja, <lacht> ja. ja. Wat gaat er in jouw hoofd om als je zo iemand dat wordt? Ja. Vaak bazen, hè, ook, dat soort ja, mensen. Ja, nou, ja, joh, kopen op, iedereen is wel eens somber. Ja, ja dat is uh, een enorme dooddoener. En dat Waarom? is echt uh, omdat het iedereen, tuurlijk, iedereen heeft wel eens een slechte dag. Iedereen heeft wel eens een slechte dag, maar dat staat niet in verhouding. Uh, met iemand die gewoon s morgens wakker wordt en denkt: van... Weet je, vandaag hoeft het voor mij gewoon echt niet. Nee, ik weet niet hoe ik s morgens op moet staan um, en ik weet niet, die bijvoorbeeld ook gewoon niet aan eten denkt of aan drinken en niet per se om het om dat expres te doen, maar gewoon gewoon niks weet. Nee, geen zin, geen zin in eten. überhaupt. ben nee, uh, dat je denkt uit laten. weg zin. ja. Dat hoezo naar buiten? Wat moet ik buiten doen dan? Ja, dat, waarom? Dat, dat maakt mij niet beter of zo. Nee. Ja. Dus dat... ik Ja. En dat ik, ik vind het ook een kwalijke zaak dat dat gezegd wordt. Omdat het ook teniet doet. Het doet ook het gevoel wat jij en, en ook ik heb gehad, hè, teniet doet. Want oh, dus ik stel me eigenlijk gewoon een beetje aan. Precies. Ja. Maar dat is het niet. Nee. Anders was het niet zo'n groot probleem, denk ik. Nee. Maar het... Het probleem vind ik nog steeds dat mensen daar zo uh, laks op kunnen reageren af en toe. En dat is het. Uh, nou ja, precies wat je zegt. Het dat, dat voelt gewoon heel vervelend als ja. mensen dat een ja. kleiner maken dan het is. Want ja. het, uh, je doet het niet uh, voor je lol. Je blijft nee. niet voor je lol in bed liggen. Zoftes. Nee, nee, precies. Denk je dat het jou geholpen had als jij, toen jij jong was, uh, dat er zoiets was als creatief herstel? Ja, ik denk het wel. Um, we gaan een jongere groep starten, hè? dat had ik al eerder gezegd. En dat is mede ontstaan doordat ik in mijn puberteit, of tenminste ja, jongvolwassenheid, ooit eens wel eens in een praatgroep ben beland, omdat ik wel al moeilijkheden had. Hè? Um, en, maar ik durfde helemaal niet te praten. Dus ik ging elke hey, is, week... Voor jongeren is dat ook. Ja, maar ik ging dus elke week naar die groep. En dat waren ook allemaal jonge mensen. En ik durfde niks te zeggen. Dus ik ging elke week gewoon weer naar huis zonder dat ik wat gezegd had. Maar dat werd ook niet aangemoedigd. Je werd ook niet geholpen daarin. Dus Het was oké okay als je niks zei? Nee, ja prima. Ja. Nou ja, dan niet. En, uh, okay. Nee, ze begeleiden dat alleen. En op een gegeven moment, nou ja, na zoveel weken dacht ik... Ja, wat, wat doe ik hier nou nog? En ik ging echt met pijn in mijn buik elke keer daarheen had je voorhand... wel elke keer het idee, oh, ik, ga, ik ga nu vertellen wat er ja, is. Dat, ja, ja, dat ik wilde, maar ik durfde gewoon niet. Ja. En um, tot op een gegeven moment dacht, nou, ik stopte mee. En had ik op voorhand had ik tegen de, de psycholoog gezegd dat ik ermee wilde stoppen. Toen zei ze, ja, maar dat moet je wel zelf vertellen. <laughs> oké. Okay. Dat ik echt dacht, oké. Okay. Dus aan het einde van die meeting zei ze, Marloes, wil je nog wat vertellen? Want ik durfde het weer niet te zeggen natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus daar heb ik best wel een ding aan overgehouden. En uh, toen wij aan het brainstormen waren samen. Goh, wat, wat kunnen we nog meer? Dacht ik, ja, dat is iets wat, waar we op kunnen richten. En uh, niet per se de jongeren die, die uh, al allerlei diagnoses hebben. Die het al heel erg moeilijk hebben. Want uiteindelijk zijn wij... Ervaringsdeskundigen en wel hulpverleners, maar geen psychologen, geen professionals. Die hebben betere zorg nodig. Maar wij kunnen wel een plek bieden voor jongeren voor een stukje preventie. Dus jongeren die struggelen en die dus niet durven open te zijn. Die een slecht zelfbeeld hebben. Ja, Zelfvertrouwen tekortkomen en eigenlijk zichzelf dus niet kunnen redden in, in, uh, in om zich beter te voelen. En dat is dus wat we gaan doen. En hoe ga je, ga je daar ook mee macrameen met jongeren? Bijvoorbeeld. Niet. Ja, echt. Ja, joh, maar waarom niet? Macrameen nee, is superleuk. Ik ken de jeugd van tegenwoordig niet heel goed meer. Nee, maar, maar ook schilderen. Maar uiteindelijk gaat het dus niet om hè, wat we gaan doen. We gaan, het gaat in de avond een groep zijn. Het is een wat verkortere versie dan, dan voor de volwassenen, zeg maar. Het wordt een andere insteek. Uh, we gaan echt richten op zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid. Ja, en we gaan gewoon kijken wat hun willen doen. En als hun willen makrameden, dan maakt het er niet uit. <laughs> nee, dat maakt ook helemaal niet uit. <laughs> ik is alleen maar even te denken. Dat is een groep ik... van 16, 17 jarigen die zit te makramemeeden. Het ja, lijkt je, me dan wel grappig. Dat makramedeel <laughs> is een ding bij jou. Ik weet niet nou, waarom. Nou, ik weet, ja, omdat ik het ten eerste heb ik een heel leuk woord, makrameden. Maar ik weet ook niet zo goed meer wat het is. Eigenlijk. Ik zit heel tijd al te denken van die wat is het. Plantenhangers. Nou? Ken je die plantenhangers? Ja, zo, touwtjes. Ja, dus je gewoon touwt touwtjes knopen. maken ja. Oh, oké. Okay. Nee, dan heb ik, had ik er een heel ander beeld bij. Ik had een soort haken dat je met zo'n lusje nee, en een dingetje. Nee, het is anders, en, anders, en, anders. Ja, het ja, is anders. Misschien moet ik toch maar eens naar de mannenversie komen binnenkort. Ja. Als die er is. Ja. Want wanneer is dat voor mannen? Heb je, heb je ook een idee wanneer dat nee, gaat doen? Nee, nee dat hè? staat op de planning. Nee, we okay. moeten eerst... De we gaan nu de jongere groep uh, beginnen. En dat, hè, dat is eerst een testgroep. Dus we hebben een programma. Ook hier? In, of tenminste niet in Zuijs, hier, in zijn? In ja. Hm, okay. ja. Dus dan komt er een vrouwengroep en een jongergroep in Zeist. Ja, en als en de dat en... Maar loopt, ooit weer als het... Nee. <laughs> 2021 willen we dat echt wel gaan doen. Oké. Okay. Ja. En, en niet alleen maar in Zeist en in Limburg. Het is ook de bedoeling dat het in heel Nederland komt. hè? Ja, klopt. Dus inderdaad, we hebben nu de, het Creatief Herstelprogramma is, is succesvol in Zeist. Dus dat gaat nu naar Limburg uh, in het voorjaar van 2021. Als de jongere groep bij ons succesvol verloopt... dan gaat dat ook één op één zo door naar Limburg. En zo gaan we uh, uh, elk half jaar uh, plannen. De planning is om elk half jaar een nieuwe vestiging te openen. Wauw. Ja. Wel, een hoop werk, zeg, lijkt dat. Ja, dat is zo <laughs> leuk. Als het toch maar kun je je voorstellen dat dit in heel Nederland is? Nee, ja, ik kan me dat zeker wel voorstellen. Ja, zeker zoveel, als je vertelt over hoe het werkt. Zoveel mensen je dan kan helpen. ja. Ja. Kijk, en, en uh, dat vind ik soms wel eens lastig, want wij kunnen niet iedereen helpen, omdat wij geen psychologen zijn of hè, andere hulpverleners. Uh, en dat vind ik soms wel eens lastig, dat de, degenen die het nog moeilijker hebben, ja, dat, dat dat bij ons geen plek heeft. En dat vind ik wel uh, moeilijk. Maar jullie hebben je eigen, je eigen plek natuurlijk. Ja. Het is er naast medicatie en naast uh, behandelingen van psychologen... zou dit natuurlijk een hele goede toevoeging kunnen zijn. Precies, maar dat is het. Het is echt een toevoeging. En het is ook echt, uh, wij moedigen... Uh, niemand start meer bij ons als ze niet eerst al in therapie hebben gezeten. Want dat is echt wel de basis voor ons. Ja. Ja, dat, uh, dat is ook iets wat we niet kunnen bieden. Maar wat we wel kunnen bieden is dat je alles wat je leert in therapie... dat je dat samen met ons gewoon leert, ervaren in het leven. Mooi hoor. En heb je ook nu al ervaringen... van mensen die zijn begonnen... waarvan je ziet... kijk, het gaat langzaam beter. Nou, ik zal je zeggen... wij uh, hebben van de week... is er een pitch geweest... en uh, met de gemeente Zeist... waarin we konden zeggen... dat 95% van onze vrouwen... in beweging zijn gekomen. En de een gaat weer aan het werk... de ander gaat vrijwilligerswerk doen... de andere gaat er überhaupt weer op uit... Wow. Uh, de ander deel doet mee aan onze creatieve groepen... die we ook aanbieden buiten het programma. Als vrijwilliger om zelf mee te werken. Er zijn er, zijn er meerdere die bij ons als Dat vrijwilliger goed. werken. Zo gaan we ook groeien hè, door, ja. door het gebruik van vrijwilligers. Um, maar ook gewoon, we, hebben, we zijn een uh, kennisbank aan het creëren... met uh, vrijwilligerswerk. Dus uh, we hebben maar een paar plekken bij ons. Maar als mensen vrijwillig werk willen doen... dan hebben we meerdere plekken waar we ze naartoe kunnen verwijzen. Um, ja. 95%? Ja. Dat is mooi in een periode van 12 weken. Ja, maar uiteindelijk... Dus wat is dan de les die we hieruit kunnen leren? Creativiteit? Nou ja. Is heel belangrijk? Ja, ja creativiteit. Cre ja. Uh, uh, in een groep samen zijn. Je niet alleen voelen. Uh, en duwtjes in de rug krijgen om in beweging te komen. Maar wel gewoon liefdevolle duwtjes... En niet de, de zakelijke van, nou, je moet maar naar buiten gaan je moet maar dit. Maar gewoon, ja, Nee, hey, wij maken, hebben het ja. ervaren. Wij helpen jou. Ja. En waar denk je dat het hem nou het meest in zit? Zit het het meest in het creatieve stukje? Of wat je net zegt, het samenkomen, het groepsverband. Maakt het uit of je een boek leest met elkaar in een groep? Ja, toevallig of... hebben we nu iemand die uh, uh, eigenlijk al haar hele leven depressief is. En dat is al bijna 40 jaar. Um, en voor haar, is, he, voor haar is het anders bij ons. Ik bedoel, waar we jonge meiden gewoon weer letterlijk in beweging zetten... En, en ook misschien wel weer aan het werk krijgen, is dat voor haar natuurlijk anders. Zij leest bij ons. Echt waar. Maar ze komt wel elke week naar ons toe. En dat is voor haar een enorm stap... En dat heeft ze toch maar mooi voor elkaar gekregen. Dus die knutsel... De, sorry dat ik het weer zeg, maar ik nee, dat niet. Knut, Knutselt niet mee, maar die, die gaat daar gewoon zitten in een Nee, dat kunst is voor haar een, een te grote stap... omdat het, ze snel het gevoel heeft dat ze het niet goed doet. Ah, en, ja, ja. Maar lezen was iets wat ze heel moeilijk vond. God. En ze heeft weer leren lezen. Dat, dat is ook natuurlijk iets hè, met creativiteit. Dat mensen denken... Oh jee, kijk, mijn buurvrouw die kan het veel beter ja, ja. dan ik. Kan het helemaal ja. niet. ja. Hoe ga je? De, hoe zeg je, Wat zeg je dan tegen zo iemand? 80% maakt is ook goed. Uit. Nee, maar het maakt ook niet uit, want 80% is ook goed genoeg. Hoe bedoel je, 80% is ook goed genoeg? Nou, iedereen, iedereen vindt wel dat alles perfect moet zijn, maar uiteindelijk nou, gaat zesje het is niet. een 6 is ook uh, ja, voldoende. Maar, ja, maar het, we noemen het altijd 80% is ook dat is goed acht, genoeg. Een acht voor jou. Omdat, <laughs> <laughs> ja. Pas bij jou is een 8 is genoeg. Ja, een 6 is ook genoeg, want uiteindelijk gaat het om dat je aan het creëren bent. Ja. Um, en het hoeft niet perfect te zijn. Nee. En dat is eigenlijk met het leven ook. Dus het leven hoeft niet perfect te zijn. En je kan je eigen leven creëren zoals het bij jou past. En niet zoals de maatschappij het je oplegt. En ik denk dat dat is wel waar we het verschil in maken. Dat we ze helpen om een leven te creëren die bij hun past. Bij de woorden. Je hebt ze zelf moeten ervaren. Ja, uh, uiteindelijk. Ja. Dat is dan het jammer eraan. Dat je pas op dat punt komt, altijd als je zo vandaag gaat. Ik denk dat ik het anders die wijze woorden niet had gehad. Nee, denk denk ik denk het ook niet? niet. Ik denk dat, dat precies is. Ja. Ik wens je heel erg veel succes met uh, de stichting de komende tijd. En heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het erg leuk. Ja, ja, ook bedankt, bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt heel erg leuk. En uh, ja, heel veel succes met de maar die gaat natuurlijk gewoon lekker uh, verder. maar nee een zesje we. is ook genoeg. Nee. Uh, Dankjewel. Heel flat, dankjewel Tot zover deze aflevering van de Pillenkast Wil je meer informatie over de stichting van Marloes? Kijk dan op de website creatiefherstel.nl En wil je zelfhulp bij psychische problemen? Neem dan contact op met je huisarts En heb je gedacht aan zelfmoord? Bel dan met 113 of met 0800 0113 En praat erover Volgende week is er weer een nieuwe Pillenkast Graag, tot dan